Goedemorgen, sinds de coronacrisis komen er veel meer klachten binnen bij de Ombudsdienst voor consumenten. Vorig jaar waren er 14.000 klachten. Die gaan vooral over bestellingen die niet geleverd werden en ook over problemen met klusjesdiensten, zegt Pieter Jan de Koning van de Ombudsdienst. Wij hebben in 2022 heel veel dossiers behandeld in de bouw- en klusjessector en dat gaat dan over een heel breed spectrum aan dossiers gaande van een herstel van een zwembad, het aan Leggen van een tuin, het installeren van zonnepanelen, de controle van een verwarmingsketel. Dat is dus heel breed, en daarin hebben wij de meeste dossiers behandeld. Of. Er zal vandaag dan toch geen veiling zijn van stukken en meubels uit het legendarische Brusselse hotel Metropool. Tijdens een controle bleek dat er stukken tussen zaten die mogelijk erfgoedwaarde hebben. Er wordt nu bekeken welke stukken uit het ARDECO hotel beschermd moeten worden en het hotel ook niet mogen verlaten. Dat zegt Brussel staatssecretaris voor erfgoed Pascal Smet. Er is wat discussie ontstaan over de bescherming in 2002 die niet volledig zal zijn, bepaalde delen die uh, delen zijn, zou niet onder de bescherming vallen. En vandaar heb ik gevraagd om een controle uit te voeren. En die twijfel is te groot. En daarom hebben we in overleg met de eigenaar beslist om de verkoop uit te stellen. Want we vinden uiteraard dat het Brussel's patrimonium in Brussel en in het hotel moet blijven. Paus Franciscus ligt in Rome in het ziekenhuis met een infectie aan de luchtwegen. Hij moet er enkele dagen blijven en enkele testen ondergaan. De paus is 86. Het afgelopen jaar zat Paus Franciscus al in een rolstoel door zware chronische kniepijn. In het volleybal heeft Roeselare gestund in de eerste van twee finale wedstrijden in de CEV-cup. Dat is de tweede Europese beker. Roeselare versloeg in Italië topclub Modena met 0-3. Speler Stijn Dulst had zo'n prestatie niet verwacht van zijn ploeg. Ongelooflijk. 3-0 komen winnen in het gol van de Leeuwen. Ah, ik denk dat ik mag zijn dat niemand dat verwacht had. We hadden natuurlijk wel verwacht dat er zich kansen gingen voordoen. Dat hebben we ook al bewezen de laatste maanden. Maar hier 3-0 komen winnen is... Uh... Ja, is fantastisch en een ongelooflijke uitgangspositie. Volgende week is de terugwedstrijd in Roselare en twee sets winnen is dan genoeg om de beker te pakken. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In School de Zandloper in Linter ligt een rouwregister... voor het meisje van drie dat maandagavond om het leven kwam... bij een ongeval aan de kinderopvang. En in Halle worden nu al de voorbereidingen getroffen... om de eerste bezoekers van het Hallerbos te kunnen ontvangen... tijdens het Hyacinthe-festival. Een bewolkte dag vandaag met buien, zelfs enkele donderslagen. Maxima rond de 14 à 15 graden in het Hageland en Pajottenland. Meer nieuws uit Vlaams Brabant binnen. Noord-Brabant, de Meest Vlaamse provincie van Nederland. Noord-Brabant, dichter bij jou. Goedemorgen. Dag Kim. Goedemorgen. Dag Shema van het nieuws. Goedemorgen. Lekker nieuws gelezen. Ja, wat ja, een heerlijk. heerlijk niet. Ja, Roeselaar, hallo, lekker bezig, zeg met die ballen. Ja, absoluut. Indrukwekkend. Ja, bon, uh, over ballen gaan we het nog een beetje hebben. Maar het gaat over het gaat over eitjes, onder andere. Kun je het ook hebben natuurlijk. Paas eitjes? Ja, bijna. <lacht> een paar dagen. Goedemorgen morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met de laag op je gezicht. Hey, over zes. Ja, het is bijna Pasen, dus de groepste vraag van morgen. Wat doet Pasen met je? Heb je daar iets mee met Pasen? Ik vind het heel leuk voor de kindjes. Bij mij geloven ze daar volop in. Die, heb je iets gezegd? Stel dat ze nu aan het luisteren. Ja, ik was net aan het denken, maar die is toch vroeg. Die slapen nog. Je weet nooit dat ze denken, van, oh, we zijn opgestaan, we willen mama horen en zien. Ja, maar ik bedoel, ze geloven in, in het gebeuren. Uh, maar natuurlijk komen de klokken, hè, en die komen dat brengen. In onze ja, ja. tuin. Ja. En zo. <lacht> oh god. Ik heb zo wel een, uh, een ding, ik lul mij altijd er dieper in als ik in zoiets zit. Dus uh, schema jij? Yeah? Soms denk ik stop. Uh, ja. <lacht> uh, nee, wij doen niet mee aan Pasen. Het paasfeest bestaat bij jullie niet? Nee. Maar uh, paaseitjes wel, hè. Ik, ik wou juist nee, je zeggen, dat... ik heb jou al wel paaseitjes zien eten, hoor. Ja, ja, ja. Zo ben je ook alweer, natuurlijk. Ja, lieve luisteraar, we zitten live in Zandhoven. zijn die mensen, Cressants aan het eten, ook geen paaseitjes. Maar het mag, je, Pasen, wat doet dat met jou? Je gevoel of wat ga je eten, in het geval van Kim en Schema? Pasen dus. Nu delen in de app van Radio 2. Allemaal een morgen. En dit is voor iedereen die er zin in heeft. Sex, help me ignite Ow! Love struggle holding you tight Hold me tight, dog Make me explode Although you know The route to go To sex me slow And yes, I must react To claims of those Who say that you are not all. <laughs> sex bomb, sex bomb well, You're my sex bomb yeah. You can give it to me When I need to come along Sex bomb Um, yeah. you're my around over 6 Everybody's looking for somebody for somebody to take home. I'm not the exception of a blessing of a body too lovely If you want it bad tonight come by me and drop a line put your aura into my Don't be scared if you like it I could you up a life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 I need la, la la la la la la I need a la-la-la-la-la-la-la I need a love, love, love for I need a love, love, love for Everybody's looking for somebody For somebody to take home I'm not the exception I'm a blessing of a body to love for I'm mm not -hmm. gezellig hier intussen al. Kelvin Harrison, en Sam Smith. I'm not here to make friends. Daar is de vriend van het verkeer. Hallo, goedemorgen. Hey. Het is uh, nog vrij rustig op de weg. Behalve aan de Kennedy-tunnel richting Gent. Dus uh, een beetje aanschuiven, nauwelijks vijf minuten momenteel. Oh, is dat maar eens. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint er wel staan natuurlijk. Het is vandaag 30 maart, is de dag dat je hoorde op Radio 2. Dat wil met optreden. Ja, hoeveel? 100.000 optredens. Of 10.000, je kunt u niet meer. Veel optredens alleszins. En we staan hier, ja, helemaal lekker. Heel veel mensen op dit moment te zien in Zandhoven. Ik zie een groot podium. Ik zie ook lichtjes. Ik zie zwaaiende mensen met telefoontoestellen in het geografische hart van de provincie Antwerpen. Los aan het gemeentehuis van Zandhoven. Croissants, dat hebben ze hier. Croissants, thee, koffie, appelsiensap, alles hebben ze hier. Het was vooral een probleem, want ze zeiden van... ...ja, jullie hebben het over koffiekoeken, maar we hebben croissants... ...en dat zijn geen koffiekoeken. Ah, croissant is toch ook een soort van koffiekoek? Dacht ik ook, ja. Goed wist je dat je. Hier woont dus ook de oudste vrouw van de Benelux, Magdalena. Die is 111 jaar. Er is ook live muziek van Pommelien, nog voor 8 uur. Kom dus zeker kijken. En we vroegen nog, ja, Pasen, wat doet dat met je... Zeer veel eitjes natuurlijk. En Annie, zette een, Annie zegt een bijzondere hoogdag voor de kerk. Einde van de vaste, begin van de lente, chocolade-eitjes. Ja, en veel mensen eten. Ja, het is allemaal met eitjes. Hè. Licht gekookte eitjes met Pasen. En uh, Michael of Mike zegt... goedemorgen Peter en Kim. Ik verdwijn altijd op Witte Donderdag en kom terug de maandag. Een traditie die al heel oud is. Dat is mooi. goedemorgen Kevin Igot die zegt... Zie ik dan nu mijn kinderen met een microfoon bij jullie op de app van Radio Ah wel, ah wel. Ja vriend luister goed. Er zijn een mama en een papa, ik vermoed aan Kevin... die heel de nacht gaan werken zijn bij Volvo. Die hebben negen kinderen. En die kinderen die hebben geslapen bij de oma thuis. Maar een paar zijn er toch al wakker. En twee daarvan die staan hier naast mij. Julika en Ileana. goedemorgen goedemorgen Zeg, vertel eens, waarom staan jullie hier? Omdat wij een weddingschap hebben aangegaan met papa. En wat is de, wedd de weddingschap? Um, hij zei dat wij dat niet durfden... En jullie durven dat wel, hè? En dat we vroeg gingen opstaan om hier te komen, anders blijven we nog altijd liegen in ons bed. Ja, maar vooral, wat hebben jullie nu gewonnen? Ah, wel, ja. En goeiemorgen. En, uh... Ah ja, er is een weddenschap, zeg je. Dan moet je toch iets kunnen winnen? Dat weten we niet. Ik vind zakgeld of zo. Hè? Extra zakgeld en extra paaseitjes op paas lijkt me een goed plan. Dat Ze zijn goed. onderweg naar hier, hè? Ja. Ja. Ah, ja. Wat zouden jullie willen? Wat <lacht> zouden we willen? <lacht> denk, daar, denk daar maar eens goed over na. Het is belangrijk. Okay. Je kan het nu vragen, hè? hij is aan het luisteren. hè? En de mama ook. Extra paazijtjes. Jepla, en een brommer op je 16 jaar en een auto op je 18 jaar. Komt helemaal goed, allemaal. <lacht> Kijk, zo hoort dat. Intussen veel volk. Goedemorgen lieve mensen. Die staan al klaar voor Pommelin Thijs natuurlijk, want ook die komt vanmorgen optreden. VRT, radio 3. When a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 I'm oh. a oh. Oh uh -huh. uh -huh. ...uit Nederland, When the Lady Smiles. Ja, wat is er aan het gebeuren met Wiltura? Eh, wel, we gaan dat zo meteen even vragen aan Schema. Goedemorgen, morgen. Shema van het Nieuws, Goedemorgen. Goedemorgen. We laten allerlei dingen in het laatste nieuws. De voorpagina Wiltura stopt. Ja, wat stopt die? Met optreden. Met optreden. Ja, dus toch wel een shock voor veel mensen... Hij is al 60 jaar bezig en hij heeft in al die tijd zo'n 10.000 optredens gegeven. Waanzinnig. En, en waarom stopt hij dan net nu? Ja, hij zegt in de krant dat het echt wel een moeilijke beslissing was. Maar hij begon te twijfelen of het nog wel goed was om door te uh, optreden. Mm -hmm. Omdat hij zich... Ja, Elke keer niet echt 100% kon uitleven op het podium. En dan heeft hij toch maar beslist om te stoppen. Zijn vrouw Jenny had blijkbaar ook al een aantal keer gevraagd... om alsjeblieft te stoppen met optreden. Zij zijn net vorige week 50 jaar getrouwd. Ja. Um, ja, Na 60 is wel... jaar heeft hij misschien een keer geluisterd. <lacht> ja, <voilà. lacht> hij zegt nu wel dat hij het optreden... en ook het applaus van al die mensen toch wel zal missen. En vooral die mensen en stem die werden alleen maar beter. Ja, maar, dus op dat maar dat vlak is dat worden beter met de jaren. Hè? En vrouwen niet shamen? Vrouwen toch ook, vrouwen stemmen ook. Ben je onszelf nu aan het Oh Ja, ja moet wel opkomen voor... Uh... Ja. ja, maar wiltura, ja, dat is... Dat is wel een ico... Ik vind dat ja. onwaarschijnlijk. Heb je hem ooit live gezien? Nee, eigenlijk niet. Ja, zeer indrukwekkend. Ja, misschien moet je dat eens komen doen bij ons. Maar hij gaat het niet meer doen, hij gaat niet meer optreden. Hallo, hij nog stopt. Voor Radio 2. Voor Radio 2 gaat hij dan ook. Ja. Voor ja, jou als ik zeg van Shame heeft hij nog nooit gezien, hij gaat hij zeggen van... Ik kom af, Wat sowieso. Echt? Dat kan niet. Ja, blijkbaar, het gaat misschien over jullie Jullie rijden te snel, of jij rijdt te snel Vooral op plaatsen waar je maar 30 km per uur mag rijden Ja, lieve luisteraar, toch maar even luisteren Wat is er aan de hand, schema? Ja, het verkeersinstituut Vias heeft de snelheid gemeten Op meer dan 200 plaatsen in heel het land mm -hmm. Daar waar er geen flitspalen of trajectcontroles zijn En dan zagen ze dat veel mensen toch sneller rijden dan de voorbije jaren En uh, vooral dus in die zone 30 Daar rijden 8 op de 10 mensen te snel dus net daar waar het onveiligst is om te snel te rijden, doen eigenlijk de meeste mensen dat. Waarin 90 mag rijden, rijdt ongeveer de helft van alle mensen te snel. En nog opvallend, op de snelweg rijden overdag veel mensen te snel, maar s'avonds dan weer niet. Hè? Oh, dat eigenlijk wanneer je kan doorrijden, doen mensen dat niet. Blijkbaar heeft dat te maken met dat de straatverlichting s'nachts wordt gedoofd. En dan zijn mensen een beetje bang. Ik heb dat ook wel... Ik zeg net, ze zei, wanneer je kan doorrijden, zij zonder enige <lacht> schroom. Kleine schroef. Zou kunnen ik, doorrijden. Ik heb echt controle onderweg, dus ik kan dat gewoon niet. Kort is er overal ik controle, dus... Uh... Ja. Weet je wat, ik vind dat helpt als er zo'n mannetje staat dat lacht of sip kijkt. Nee, Kim, nee. <laughs> Jawel, echt wel. Als ik zo, net een beetje te snel en dat mannetje kijkt zo triestig naar mij, heb ik zo wel iets van, oké, okay, sorry, en dan rem ik. Werkt dat echt bij jou? <laughs> bij mij werkt dat. Ah, mai Ja, dan voel ik mij schuldig. Ik word al een beetje kwaad van, denk van, we zijn geen kinderen. Ja? Oh man, ik vind het zo leuk Blijkbaar wel, hè, want Zij als je dan het dan negeert Ja kijk, dan ja, ben je heeft, toch een beetje kinderachtig Peter. Het heeft een effect. Dat is omdat jij een kleinere rebel bent Dat zal het zijn waarschijnlijk <laughs> Maar dat, ja, het is gewoon van je rijdt, Als ze erbij staat, als het groen wordt en rood Dan snap ik het nog wel Maar als ze zo'n lachend mannetje Dan denk ik van, kom maar Maar dat is toch rood en groen die mannetjes Ja, ja die mannetjes ook, maar die hebben zo'n smiley of zo'n sad face Ja, dat is hoeft, toch duidelijk hoeft, Ja, het is duidelijk, maar het hoeft niet gewoon de, de, de snelheid vind ik dan interessanter. Dan kun je zo mikken van, ah ja, oké, okay. ah, net, net, niet snel genoeg. Of net te traag. Goh. Of net, net te snel, dat soort dingen zo. Ja, dat is toch hetzelfde effect dat je hebt met, uh, als je tankt, als je benzine tankt. Ja. Dat je zo nog, uh, van, nog een beetje bij tanken, eh, is juist gepast. Ah ja, dat doe ik ook wel. Dat is dat, kijken Maar dat is niet Die... hetzelfde, hè? Nee. <lacht> Nee, dat is niet zo. Het gaat over snelheid. Wiltura zou ermee ophouden, dus als je denkt van, oh, ik kan nog een keer een liedje horen van Vultura, je mag het gerust even delen. Welke song zou je nu op dit moment om 23 over 6 kunnen gebruiken op Radio 2? Radio 2 Goedemorgen morgen. Peter en Kim Morgen.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 Goedemorgen. de Ombudsdienst voor Consumenten kreeg vorig jaar meer dan 14.000 klachten binnen. Veel klachten gingen over bouwbedrijven en klusjesdiensten die geen of geen goed werk hadden geleverd. En Paus Franciscus ligt in het ziekenhuis, hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Het zou geen corona zijn. Hij is 86 en sukkelde het voorbije jaar ook al met zware chronische griepijn. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant in Brussel met Lieselot Terrein. De veiling van voorwerpen en interieurstukken uit het legendarische Brusselse hotel Metropool, die vandaag gepland was, gaat niet door. Tijdens een controle bleek dat er stukken tussen zaten met mogelijk erfgoedwaarde. Er loopt nu een procedure om te zien welke stukken uit het Aardéco-hotel beschermd moeten worden en het hotel niet mogen verlaten. Brussel-staatssecretaris, bevoegd voor erfgoed, Pascal Smet. Het gaat om stukken die verband houden met Art Deco, die niet onder de oorspronkelijke bescherming vielen. En vandaar dat we toch geen risico willen nemen en dat ik dan de beschermingsprocedure opstart. Op die manier kunnen we de verkoop uitstellen, dit in overleg met de eigenaar. Op dit moment mogen we de stukken het hotel niet verlaten. Maar voor alle duidelijkheid, er zullen stukken verkocht worden die niet behoren tot de patrimoniale waarde van het hotel. In school De Zandloper in Wommersom bij Linter ligt een rouwregister voor Ranim. Dat is het meisje van drie dat maandagavond om het leven kwam bij een ongeval aan de kinderopvang. Iedereen is welkom om troostende woorden voor de familie neer te schrijven. Dat kan tijdens schooluren tussen kwart voor acht en half vijf. In Leuven is gisteren nacht een man van 26 overvallen toen hij te voet op weg was naar huis na een uitgaansnacht. Ter hoogte van de voethangersbrug over de spoorweg werd de man benaderd door drie mannen met een mes. Die maakten duidelijk dat hij zijn zakken moest leegmaken. Het slachtoffer haalde zijn portefeuille en sleutels af. De verdachten zijn voorlopig nog niet gevat. De politie is bezig met het onderzoek. En in Halle worden nu al voorbereidingen getroffen om de eerste bezoekers van het Hallerbos te kunnen ontvangen tijdens het Hyacinthe-festival. De Blauwe Bos staan er vanaf half april in bloei... ...en dat lokt altijd een massa volk. Vorig jaar kwamen meer dan 60.000 mensen kijken... ...naar het Blauwe Bloementapijt. Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt... ...werkt Natuur en Bos samen met de stad Halle. Jeroen Nagel van Natuur en Bos. We vragen aan de mensen om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. De stad Halle legt in de piekweekend shuttlebussen in en verhuurt ook gratis fietsen. Die vertrekken aan het station. En natuurlijk, de stad Halle voorziet ook personeel en politiedienst om het verkeerde goede banen te leiden. Natuurlijk. Natuur en bos vraagt bezoekers ook om op de paden te blijven en niet op de bloemen te trappen. En dan nog het weer... Vandaag krijgen we een bewolkte dag met buien. In de namiddag zelfs donderslagen. Maxima schommelen rond de 14 graden in het Hagenland. En 15 à 16 graden in het Pajotteland. Het kan ook hevig waaien. rukwinden zelfs op sommige plaatsen tot 60 à 70 kilometer per uur. De volgende dagen niet veel beter. Veel regen met temperaturen rond de 10 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Vind je de hele dag in de app van 14 Nieuws. De problemen op de weg gaan, joh. Dan voorlopig naar Antwerpen, zo'n 10 minuten aanschuiven op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 is dat vanaf Massenhoven. Het is wel al vrij druk vanmorgen op de Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het al 20 minuten langzamer, van Borgerhout tot aan de En voorlopig naar Brussel, kleine vertragingen van zo'n 5 minuten, dat is alles. Dat nieuws op de voorbereiding want het laatste nieuws vanmorgen: dat Wiltura zou stoppen met optreden. Zeer veel mensen die zeer veel liedjes willen horen. Maar prachtig. Ja, de app is ontploft. Ja, <laughs> in mijn caravan ben ik Superman. Die was ik compleet vergeten. Maar Als ik, als ik moet voorlezen wat er allemaal is binnengekomen, dan moet ik in Zandhoven komen wonen. Die zat. Dus we hebben. Oh, mavento, leven is mooi. Als de muren konden praten, zich aan je. Edith Potto, Vergeet Barbara, was ook een prachtige vrouw. Als de muren konden praten, supermooi. Maar bon, we zullen het wel zien. Het gaat allemaal straks gebeuren. We gaan er zo eentje spelen. Maar het zal eerst aan uh, Dr. Elven zijn. Want Jozef heeft van zijn kapster gehoord dat je je huis gaat verbouwen. Gelukkig is het Bol Zevendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Zoals alleen vandaag Bosch elektrisch gereedschap, nu met tot 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle deals in de app van Bol.com. En in de categorie betaalbaar rijden gaat de prijs voor zelfstandigen van het jaar naar Paul de Roon. Ja, dat zag ik niet aankomen. Ik wil mijn boekhouder, Mark, bedanken, want binnenkort verandert de fiscaliteit van onze wagens. En de kan wel die gast het geniale idee om de Toyota Jaris Cross Hybride te knappen voor mijn onderneming. Kop nu een Toyota Jaris Cross Hybride. In vergelijking met een elektrische wagen bespaar je in vier jaar gemiddeld 7000 euro. Meer info voor jouw onderneming op toyota.be. Dankzij Dag Allemaal ben je elke week mee met je favoriete BG. Probeer Dag Allemaal nu zes weken lang voor maar zes euro. Stopt vanzelf. Ga naar dagallemaal.be-kiosk. Dag Allemaal. Zoveel te vertellen. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. To de toch een beetje -80's en de en Nilies. Dat is voor van het weekend allemaal in het Sportpaleis van Antwerpen. Volg het allemaal op Radio 2. En intussen is de band van Pommelin Thijs zich aan het klaarmaken hier in Zandhoven. Radio 2. Een hart voor de provincie Antwerpen. Goedemorgen, morgen. En daarom zitten we vanmorgen op donderdag in... Zandhoven, Het geografische hart van uh, Antwerpen. Het is mooi om te zien. Je zit al los aan het gemeentehuis. En er komen nog wat reacties binnen over het feit dat je... Ja, s'nachts, jij zei dat toch hè, Shema. Dat je s'nachts dan gewoon kan doorrijden. Het ging ja. over het feit dat mensen veel te snel rijden in zone 30. Um, waarom mensen zich aan de snelheid houden s'nachts? Rob had er een heel goed antwoord op. S'nachts kan je gewoon aan de snelheid houden. En op een normaal uur aankomen. U... Ja, ook al, want overdag sta je bijna overal in de file. Dus dan wil je dat wel een beetje inhalen door af en toe sneller te rijden. Ja, maar je hoeft geen tijd in te halen, natuurlijk. In bon, zijn koffiekoeken dachten we, met zijn croissants. Er is een heel discussie: zijn koffiekoeken nu ook croissants? Jouw mening? Ik denk dat dat ook koffiekoeken zijn. Ja. ja. Ook dat. Toch wel. Ja, ik vind het ook. Maar bon, is het is niet erg allemaal hè. Vooral wilturen, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst zie ik dat Kim bij iemand staat die al volledig in de kleuren van Pommelien Thijs is. Heel mooi in het groen. Beschrijf eens Kim, bij wie sta je? Ik sta bij Vera en Vera is inderdaad helemaal in het groen. En het is hier vandaag een grote feestdag. Niet omdat wij hier in Zandhoven zijn, niet omdat Pommelien Thijs in Zandhoven komt. Maar Vera, welke dag is het vandaag? Mijn verjaardag. Vera, jarig. Vind je niet dat iedereen samen iets moet zingen voor jou? Ja. Ja, de meesten mogen hier allemaal zingen voor mij. Je hebt Vera gehoord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vera. Happy birthday to you. Heb je ooit al zoveel mensen gehad die voor jou zongen? Nee, nog nooit. Zeg, je hebt hier heel veel vriendinnen hè, in Zandhoven. Hoe werkt dat? Dat werkt heel goed. Wij komen allemaal heel goed overheen. Wij gaan veel feesten, veel fuiven. Wij maken veel plezier in ons leven. Meer moet dat niet zijn voor mij. Ah, wel, we voelen het hier. Hoe warm het is. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk, Peter. En jarige Vera, Vera blijft nog even staan, want Wiltura heeft ooit een mooi liedje geschreven over wat jij daarnet net vertelt over het leven. Goedemorgen, Mike is uit Brugge. Goedemorgen, Peter. Ja, toch een beetje lastig nieuws. Hè? Wiltura die gaat stoppen met optreden. Vind je zo jammer? Wat was jouw gevoel toen je het hoorde? Nou, well, iedereen had tegenwoordig op pensioen. Is de ja. is de het, is, het is echt waar, ja. zelfs Frank de Bozer, zelfs Wiltura die stopt met: Er zijn geen zekerheden meer. Maar Mike, welk liedje wou jij absoluut graag horen van Wiltura? Well, met het mooie weer van hem zat ik dan al op de fiets te zingen. Mooi, het leven is mooi. Maar het leven is ook mooi, Mike. Dat moet je elke dag, elke dag beseffen. Met z'n spontaan te wiegen. Goedemorgen. Een ongeval zo gebeurd. Ik nam de mijn dromen verscheurd. zag nog nooit zo sterren in één nacht. En toch had ik hun want mijn hart leeft intact. Nu zie ik het leven door een roze bril. En al problemen lijken zo gering. Zelfs de sombere dagen, dat behoeven me niet. En de ruisende regen klinkt als muziek. Want ik ben toch zo blij dat ik ook niet Opnieuw gaan zingen.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 Want ik ben toch zo blij dat ik opnieuw kan zingen. Opnieuw kan zingen. Mooi. Je kan het leven zijn. Jawel, je, je kan het jongen. Maken. Je kan ons horen op Radio 2. Je kan kijken en dan zie je dat we met Goedemorgenmorgen in het geografisch hart van de provincie Antwerpen staan, en dat is de gemeente Zandhoven. We staan hier aan het gemeentehuis. Het is hier heel gezellig. Ik zie lichtjes. De band van Pommelien is al aan het op opstellen. En er zijn heel veel warme zandhovenaren. Er zijn een paar kleine druppeltjes, maar je weet het er is nooit slecht weer. Alleen slechte kleren. Maar altijd goed gekleed, zegt Margot van de regio. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke donderdag gaat ze op zoek naar vijf verrassende platen of mensen in jouw streek. Wat een weken zijn het al geweest, Margot. Ja, echt onvergetelijk. Ik heb dingen gezien, mensen ontmoet die ik nooit meer ga ja, vergeten. Waarvan je zelfs niet wist dat ze bestonden. <lacht> dat is zo mooi. Hoe is het vandaag, Margot? Wat ga je doen? Uh, heel veel. Ik ga in de riolen van Antwerpen gaan lopen. Ik ga naar een orgelmuseum. Uh, ik ga ook gaan chillen tussen de geiten en de alpaca's. En gaan suppen op de Het is dus toch een drukke dag. Is een mooie belangrijke vraag. Er was hier even discussie over. Hier zijn geen koffiekoeken, hier zijn croissants. Vertel, wat vind je zelf? Is een croissant een koffiekoek? Ja. Dat ah, is ook jammer. Okay. Nee, is dat ook? Maar er is discussie over. Dat, uh, sommige mensen vinden croissants geen koffiekoeken. Ah elke keer als jij croissant zegt, weet je nog de spot voor deze show, hoeveel keer hebben wij ja. dan een croissant gebeten? Oh, just, ja. Net, Eén net keer. iets te veel. Eén keer, want dat stond er in één keer op ook. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, juist dat spotje zitten we ook met croissants. Ja, dat soort ja, dingen. Er... Maar dus zometeen ga je naar een, een geit. Ja, en dat is eigenlijk ook een koffiekoek, want haar naam is Koffiekoek. Ja. ja, alle dieren hebben daar super speciale namen, maar daar ga ik jullie straks alles over vertellen. En daarom volg je Margot de hele dag op Radio 2 vandaag. Ja. en Dat is zaterdag, dat is toch uh, twee keer slapen? Maar twee keer slapen. Maar twee keer slapen. Goedemorgen, morgen. Ja, zo'n beetje een gat oh, is dubbel. Hè? We kunnen natuurlijk Wiltura heel veel rust, als dat al klopt. Want het staat in de krant, maar daarvoor is het nog niet waar. Maar hij zou dus stoppen met optreden na 10.000 optredens. Iemand die nog laat weten, ja, maar wat is dat toch allemaal? Frank de Bozere stopt, Wiltura stopt. Ja. Wij gaan nog even door. Wij gaan nog even door. Wij Tuurlijk. zijn wel nog een beetje jonger, hè, Peter. Eddie Nijs. Die laat nog weten over de croissant. Een croissant is een croissant zoals een éclair een éclair is. Een koffiekoek, dat is bijvoorbeeld zo'n vierkante met pudding en chocolade. Of pudding en bloemsuiker. Een rozijnenkoek is dat ook zoals een horentje met pudding gevuld. Staat dat trouwens niet in de grondwet? Eddie for president. Ja, Eddie. Intussen hoor je de gitarist, denk ik, van, van Pommelin Thijs. Die al even test of zijn gitaar werkt. En die werkt. Daar kunnen we zeker van zijn. Oké, nou ja, u ligt in een narratief, Het is BTS My Universe. Goedemorgen. En uh, ah, intussen komt er nog nieuws binnen over de koffiekoek en de croissant. Er was even verwarring. Ja, maar de verwarring kan nu stoppen, want Ilse zegt... Ik heb het even gegoogeld. Een croissant is een koffiekoek en een van de vettigste. Dank je wel, Ilse. En nog een belangrijk vraag. Wanneer komt Pommelin Thijs optreden? Wel, dat zal rond ja, 20 voor 8. Dan kun je ze horen sowieso. En ook nog eens na 8 uur. Dus kom zeker naar Zandhoven als je het wil horen. Ik heb de indruk dat de gitaar dat die werkt. Die werkt. En we staan trouwens aan het gemeentehuis. Ah ja, voor de mensen die het niet vinden... Ja, het is er intussen ook al heel druk aan het worden. Dus kom met de fiets. Ja, waar je al die mensen ziet staan, daar staan wij ook. Oh. Daar moeten we staan, het is heel eenvoudig. Gratis croissants, gratis appelsapjes, gratis koffie en gratis chocomelk. Ze is model, DJ, presentatrice en getrouwd met een klein feestvarkentje. Dan word je vanzelf een sterke vrouw. Kelly Pvaf proeft, ruikt, bekijkt, hoort en voelt het leven op haar manier. Zondag praat ze erover met Christel van Dijk. Radio 2 Zintuigen, zondag om 9 uur bij Radio 2.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 Ja, goedemorgen, goeiemorgen. Het is intussen uh, een uur of zeven zal het zijn, denk ik. Er is belangrijk VFT Nieuws. En dat krijgen we van Shema Sai Sai. Goedemorgen. Heel wat mensen hebben klachten over pakjes en klusjesdiensten. En volleybalclub Roeselaren stunt in de CEV Cup. Dat is de tweede Europese beker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 90% uitgevoerd worden bijvoorbeeld en dan de laatste 10% dat sleept aan. Dat wordt niet goed gedaan, dat wordt niet meer gedaan. Pieter Jan de Koning van de Consumentenombudsdienst komt straks na 9 uur ook langs bij de inspecteur. De topministers van de federale regering zitten al sinds gisteravond samen over de begroting. Dat zijn de inkomsten en uitgaven van de regering. Premier De Croo wil het begrotingstekort met 1,8 miljard euro verkleinen. Een mogelijke manier om dat te doen is door de minimumpensioenen niet verder te verhogen. En dat zou 800 miljoen kunnen opleveren. Maar de gesprekken zouden muur vastzitten. Toch is het wel nog altijd de bedoeling om in de loop van de ochtend een akkoord te vinden.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 Zes windturbines in Dalhem in de provincie Luik vlakbij Voeren mogen dan toch niet gebouwd worden. Dat heeft de Raad van State beslist. In die streek zou er een belangrijke nieuwe telescoop kunnen komen, de Einstein-telescoop. Waarmee wetenschappers verder in het heelal kunnen kijken dan nu mogelijk is. Maar om die te plaatsen moet de ondergrond wel stabiel zijn en windmolens veroorzaken trillingen. Onder meer de burgemeester van Voeren, Joris Gaans, had zich er daarom tegen verzet. Die ancient-telescoop uh, bevindt zich ja, 200 à 300 meter onder de grond uh, om de zwaartekrachtgolven te meten. De keuze voor de locatie is, is heel erg belangrijk dat dat een stabiele ondergrond betreft. Die moet uh, van die uh, structuur zijn dat men die trillingen eigenlijk zoveel mogelijk uh, wegneemt in de ondergrond.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 In het Amerikaanse Nashville is er een waken gehouden... voor de slachtoffers van de schietpartij op een basisschool. De vrouw van president Joe Biden was er ook bij. Een oud-leerling van 28 jaar was maandag het gebouw zwaar bewapend binnengedrongen... en ze doodde drie kinderen en drie volwassenen. De vrouw is daarna zelf door de politie doodgeschoten. In het volleybal heeft Roeselare gestund in de eerste van twee finale wedstrijden in de CEV Cup. Dat is de tweede Europese beker. Roeselare versloeg in Italië topclub Modena met 0-3. Een verslag van Geert Hermans. Roeselare veegde zomaar eventjes de Italiaanse topclub Modena van het terrein. Op geen enkel moment kregen de verdetten van Modena vat op het gevarieerde aanvalspel van Roeselare met niets dan uitblinkers. De Argentijnse hoofdaanvaller Pablo Kukarchev en spelverdeler Stijn Dulst, die krijgen zeker een speciale vermelding, maar de onwaarschijnlijke prestatie was vooral het werk van een sterk collectief. 21-25, 23-25 en 21-25 zorgden dus voor een 0-3 eindstand. Volgende week in eigen huis volstaan twee gewonnen sets om deze Europese beker binnen te halen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In lenter is er zaterdag een rouwsuit voor Ranim, het meisje van drie dat maandagavond om het leven kwam bij een ongeval aan de kinderopvang. Op de school ligt er een rouwregister. En in Halle worden nu al voorbereidingen getroffen om de eerste bezoekers van het Hallerbos te kunnen ontvangen tijdens het Hyacinthe Festival. Een bewolkte dag vandaag met buien maxima rond de 14 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je binnen een half uur. De problemen op de weg ga je vertellen eens. We beginnen bij Antwerpen, hè. daar is het een kwartier aanschuiven op de E17 vanaf Haasdonk. Dan vanuit de Kempen, vanaf Massenhoven en vanaf Oelichem ben je toch al een ja, dik half uur kwijt. Het is heel druk daar. A12 vanuit Boom, daar moet je opletten voor een defecte vrachtwagen in Wilrijk. Dan de Antwerpse ringrichting Gent is al vrij druk, ook met 25 minuten file van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel voorlopig weinig bijzonders te melden. De vertragingen zijn voorlopig nog beperkt tot maximaal 10 minuten. En dan uh, toch twee dingen te melden, belangrijk 1 N41, van Hammen naar Dendermonde. Daar is een ongeval gebeurd en in beide richtingen moet je daar een kwartier aanschuiven. En ook op de N16 naar Willebroek zijn uh, werkzaamheden bezig, net zoals gisterenmorgen aan de Scheldebrug in Temse Dus vanuit Sint-Niklaas ben je een kwartier kwijt. Ja. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen, Peter en Kim. Radio 2. En Pommelien Thijs natuurlijk ook wel, die komt nog optreden vanmorgen. We staan live in Zandhoven aan het gemeentehuis, in het hart van de provincie Antwerpen. Goedemorgen. Maar, ik moest even lachen, want ik zie hier net naast mij Het is gebeurd rijstpap met gouden lepeltjes. De eerste zak met eten voor Schema en mij is geleverd uh, van Adriaanse Jo. Is een streekproduct hier, uh, rijstpap. En uh, die hebben een hele zak met desserts komen afzetten. Uh, jij mag ook eens proeven, hè, Een beetje maar. Ik mag er eens naar kijken. Het is een zak. Volgens mij kun je daar een jaar van eten. Maar dank je wel, lieve mensen. <lacht> Ja, Zandhoven, het is alle provincievaar geweest en is het ontzettend gezellig. En ook hier aan het gemeentehuis staan we. Eh, nog twee dagen trouwens en je kan komen dansen op back to the 90 s En het is een sportpaleis, wordt erg gezellig. Maar zometeen gaan we even back to 2023, want Pommelin Thijs komt live optreden. Je kan dat straks ook zien en horen hier op Radio 2. En er moet hier iets goeds in het water zitten van Zandhoven, lieve mensen. Want hier woont de oudste persoon uit de Benelux. Haar naam is Magda of Magdalena Janssens. Ja en woont in het woonzorgcentrum, onze lieve vrouw van Troost. 111 jaar. Waanzin. Ze kan er zelf niet bij zijn, want verplaatsen is wat moeilijk. Maar we hebben hier wel haar dochter, Francine. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg, Francine. Jouw mama is de oudste vrouw van de Benelux, vertel. Ja. Vertel, dat komt gewoon hè. Dat, dat is haar plots 111 jaar. Hoe gaat het met je mama op dit moment? Ze, je mag die microfoon een beetje dichter bij je mond. Uh, ze stelt het zeer goed. Buiten het slecht zicht en het slecht gehoor. Heeft ja. ze geen grote ongemakken. Maar haar gezondheid ze, is voor de rest prima. Haar uh, gezondheid is goed, ja. De vraag is dan toch altijd van veel mensen... Als je zelf zo oud wil worden, wat moet je dan doen? Ja, wat moet je doen? Zij heeft altijd heel... Uh, uh, sober geleefd, zonder excessen, maar wel van het leven genoten, dat wel. En ik denk wel dat het de goede genen zijn. Hè? Ja, want niet hoe zit het met jullie genen? Ja, dat moet ik afwachten. <laughs> dat ik zo, zo oud word. Zou je graag 111 worden? Nee, hoor? nee. Nee? Ik denk het niet. Nee. nee. Ah, waarom niet? Het is wel toch ja... Uh, uh, of dat ze nu echt nog 100% geniet van het leven, dat denk ik niet. Nee. nee. Hoe merk je dat? Ze, kan niet meer, ja, ze heeft vroeger hobby's gehad, ze kan die niet meer doen. Ze kan geen tv kijken, ze kan niet meer lezen. Dus, uh, maar je zegt wel dat ze blij is als jullie ziet. Ja. Als ze de familie ziet, ze herkent nog de kinderen, de kleinkinderen... dan is ze heel gelukkig. Wat Hoe toont ze dat dan? Oh, je ziet aan haar gezicht en ze lacht. En, uh, ja. We kunnen nog wel een babbeltje doen, maar... maar ik kan, als ik iets vertel, dan uh, kan ze dat niet meer uh, ja. helemaal vatten. vatten. Maar ze heeft, ze heeft kleinkinderen, ze heeft achterkleinkinderen, heeft ze ook achter, achterkleinkinderen? Nee, nog niet. Nog niet, nee, oké. Okay. Dat zou wel heel ver gaan natuurlijk. Uh. Maar wel mooi, hè. Wanneer, wanneer is ze jarig? Uh, 16 maart. 16 maart. Ah, het is net voorbij. Hoe was het feestje? Heel mooi. Ze hebben daar een heel mooi feest van gemaakt in het uh, Rusthuis. Uh, mooi versierde zaal. Ja. Uh, bij de familie mocht uh, mee het middagmaal uh, nemen. En uh, het was een, een, een lekkere taart als dessert. En dan, ik heb dan een beetje muziek gespeeld. Heeft ze, uh. heeft ze 111 kaarsjes moeten uitblazen? Nou, <laughs> nog niet. Maar er wel heel veel ballonnen in de lucht. <laughs> ja. Op naar de 112 sowieso. Ja. Dank je wel, uh, Francine. En heel veel groeten aan je mama. Dank je wel. Ik zal dat doen.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 Quand il m'a, tout c'était pas si mal. J'empile, empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi, comprenne la coke qui pourra. Je vais tout prûler, même Mamma Mia, Mamma Mia van Mentisse. Ken je die Mentissa nog? Ja, die heeft ooit de Voice uh, Kids gewonnen. Maar vooral, die is zeer, zeer groot in Frankrijk intussen. Gewoon van bij ons. Maar hier moet dat allemaal nog beginnen. Mamma Mia. Lieve mensen, laat Vivian nog weten. Een strikt van Zandhoven was onze Zandhovense bakharing. Oké. Okay. Kijk, je komt hier wat te weten. Ik zie intussen croissants met mensen eraan hier in Zandhoven. En zeer veel. Oh, ook affiches om op de foto te gaan met Pommelien. Ja, het is voor oh, Pommelien. Zeer mooi. En <laughs> mensen in het groen ook. Klaar voor Pommelien, die gaat straks optreden. Maar eerst. la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen, dag. Annie Hosti. Of Anne Hosti, tenminste, uit Tine even eten. Anne, Anne jij werkt bij de personeelsdienst van de, van de bank, bij de KBC en je, je hebt poezen. Ja. ja. Je bent een ja. enorme dierenvriend. Zij ja, inderdaad. Je geeft ze elke dag eten ook? Alleen niet ja, alle dieren, maar welke dieren? Zwerfkatjes. Ah. Zwerfkatten, ja, oké. Okay. Um, zijn die gesteriliseerd? <laughs> Nog niet. Dat moet nog gebeuren Ja, het moet wel gebeuren hè? Zwerfkatten moet je laten steriliseren En dan moet je ze weer in de natuur zetten ja dus, ja, dus je moet dat. En doe jij dat soms? Nee, ik doe dat niet zelf. Maar het, ja, ik heb zo ook een bericht gekregen van de gemeente. Als je zwerfkatten ziet, even vriendelijk vragen aan de zwerfkat. Van, kom, laat hij jou steriliseren. En dan word je terug in de natuur gezet. Misschien zijn ze toch al gesteriliseerd, dat weet je toch niet? Oh, dat checken ze dan even. moet je even hè? vragen. <laughs> dat vraag je aan Katje Zwerf. Zeg maar, Anne, we gaan vooral spelen. De klok van Punto Punto start. Ik stel jou vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve. Goedemorgen, morgen ook. Speel snel en pas meteen. Als je het antwoord niet weet, ik wens je heel veel succes. We beginnen met de M. De M van mama. In welke M staat de Romboutstoren? Mecklen. Welke N is de politieke partij van de Antwerpse burgemeester Bart de Wever? n Welke O verkopen ze in de wintermaanden op kermissen met veel bloemsuikers? Oliebollen. Welke P is synoniem voor de rest van Vlaanderen door de ogen van een Antwerpenaar? 18. Maar ze zijn al binnen. Tuurlijk wel. De M Mechelen. Daar staat de sint Dat was helemaal juist. De NVA is de politieke partij van Bart de Bever. En de oliebollen. Punto punto. Ook die zijn binnen. En dan, ja ze zeggen dat wel eens. Dat de, de rest van Vlaanderen parking is. En dat Antwerpen dan de stad is. Dat is om te lachen natuurlijk. Hè? Inderdaad. Anne Proficiat. En heel veel plezier dat dat. met ons. Punto punto. Punta, punta, punta, punta. Gezelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. ...van Elton John en Britney Spears. Het is hier echt heel gezellig Kim. My... Maar... Echt, echt, echt, echt. ziet al die mensen hier staan. Zeg. Ze staan allemaal te wachten op Pommelien Thijs. Op Cressants natuurlijk wel. En misschien ook op de reispap van, uh, die je hebt meegebracht. Of gekregen. Het was niet om uit te delen. Hebben, hebben, hebben. Dat is toch altijd zo. <laughs> Goed ja, het, het is misschien een beetje aan het miseren... ...maar toch niet te veel hoor. Maatkasten Online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be. Ja, goedemorgen, Dag weer vrouw Sabine Hagedoorn. Ja, goedemorgen, uh, Peter en Kim. Heel klein beetje ik hier plots. Zou dat kunnen ja, kloppen in Zandhoven? Ja, dat klopt zeker. Ik zie uh, net een bui passeren boven Zandhoven oh. over de provincie Antwerpen onder andere. Dus uh, ja, een paar buitjes uh, die over het land trekken. En nu valt het eigenlijk nog wel mee, want uh, in de loop van de namiddag komen er nog meer buien, ook intensere buien. Er kan zelfs een donderslag bij zitten... En dan later namiddag wordt het opnieuw droger in het noordwesten met wat opklaringen vanaf de kust. Opnieuw zacht wel. Temperaturen straks tot 14 of 15 graden, ook in Zandhoven. Met wind. Soms vrij krachtige wind. Rukwinnen tot 60 km per uur. Aan zee kan het 70 km per uur zijn. En dan vanavond en vannacht blijft het dan tijdelijk droog met een paar opklaringen. Na middernacht gaat het lange tijd regenen. Wel een zachte nacht, 7 tot 12 graden. En morgen opnieuw ja, veel meer grijs weer. Langdurige regen ook, winderig. Temperaturen tot 11 graden en rukwinden tot 70 of 80 kilometer per uur. Zaterdag nog meer regen, ook nog vrij winderig. Zondag wordt dan de mooiere dag van het weekend. Dan wordt het droog in Vlaanderen. Dan komen er ook opklaringen in Vlaanderen. Iets uh, minder zacht, temperaturen tot 9 graden. En dan voor uh, maandag weliswaar een koude start. Maar daarna is het genieten van de zon en temperaturen tot 10 graden hier. Oh, de paasvakantie ah, wordt mooi oh, Heerlijk Sabine Zelfs al verzin je het Ik vind het geweldig dat je het allemaal zegt hey. Zem, maar, Sabine, dankjewel voor de voor eenmalige de bui hier Straks gaat hij sowieso vers, uh, verdwijnen Goedemorgen, morgen Een hart voor de provincie Antwerpen Dat hartje klopt zo hard Zeer veel jongen, zeer veel andere mensen Iedereen is hier in Zandhoven Ik om allemaal buiten gekomen Ik zie ook nog altijd vlaggen binnenkomen Goed idee, goed idee Heb je een vlag gezien in jouw gemeente of je stad Wat doe je dan? Binnen de provincie Antwerpen Dan uh, zet je die foto gewoon in onze Radio 2 app Dan kan je nog steeds een weekendje weg Buiten de provincie winnen. En als je nu kijkt op Radio 2 in onze app Of gewoon bij ons op 1 Dan zie je daar een, een prachtige jonge vrouw staan Goedemorgen, dag Eva Hallo Eva komt uit Pulderbos helemaal naar hier Gelopen, gefietst, gewandeld met de auto Met de auto Jij rijdt zelf met de auto, wat een vrouw ben je toch Fantastisch, maar vooral Jij wilt iets heel moois doen voor oma Linda Vertel ik wou een plaatje van George Ezra voor Moeke. En welk liedje hoort ze heel graag? Dansen over me. Dat gaan we zo meteen spelen. Maar wat een moderne Moeke zeg. En waarom is die Moeke zo'n fantastische vrouw? Dat weet ik niet. Jawel, wat doet ze allemaal voor jou Eva? Krijg je er eten van? Ja. Wil? Ja. Oh, sorry, het gaat nu toevallig weer over ja. Het is het belangrijkste. Zometeen gaat ze jou ook uitgebreid knuffelen, want ze gaat nu beginnen te dansen op George Ezwa. Die kon hier vandaag even niet zijn, maar heeft wel zijn liedje achtergelaten. Dankjewel, Eva. Groeten aan Oma. George Ezwa op radio 2. Goedemorgen. Ja. These mountains are Mars and too. Infinite stars and is me and you.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 Desert and forward to your knees. You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one stop shop for that heart swept up. Be here now with me. Won't you be here now with me? Tonight with me. Tonight with me. Won't you cut it up? And that's Dance, dance de be, beep, beep beep dance all over me Tonight in me, Tonight in me, Won't you cut it up and dance all over me Tonight in me Tonight with me. Won't you cut it up and dance all over me okay. dance all over me voor de uh, Oma Linda en goed, het programma, sorry, even onderbreken hier in Zandhoven. Hebben we hebben hier een, een dringend bericht van de Luisteraar Febe. Goedemorgen, Febe. Goedemorgen. Jij ja, wou even iets rechtzetten te vertellen. Wat moet er gebeuren? De groetjes aan mama door. Zie zo bij deze groetjes aan mama. Hoe heet je mama? Felies. Felies? En speciaal daarvoor Céline Dion. Dit wordt zo'n mooi amazing moment. Alle auto's in Vlaanderen stoppen. Alle mensen stoppen met ontbijten. Néons morgens vroeg, ne partez pas sans moi. Goeiemorgen! Vous, qui cherchez l'étoile, vous, qui vivez un rêve, vous, héros de l'espace, pour cœur plus grand que la terre. Voor jou, donnez-moi ma chambre. Je te Zo win je het Eurovisie Songfestival. Céline Dion, Par des Pins en moi. Exact half acht intussen. Regen in Zandhoven. En nieuws van Shema Saïsa. Goedemorgen. De Ombudsdienst voor Consumenten kreeg vorig jaar meer dan 14.000 klachten binnen. Veel klachten gingen over pakjes die te laat of helemaal niet worden geleverd of beschadigd zijn. En veel mensen rijden te snel en zeker in een zone 30. Daar houden 8 op de 10 bestuurders zich niet aan de snelheidslimiet. Spreek voor u Schema. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lieselotterrein. De Vlaamse Waterweg wil voorlopig niet reageren op de ongevallen met fietsers langs de Zenne in Zemst. Intussen belanden daar al drie fietsers in het water, één kwam daarbij om het leven. De gemeente vraagt al langer dat de Vlaamse Waterweg, die eigenaar is van het jaagpad, maatregelen neemt. Een reling plaatsen zou een optie zijn, maar dat is niet eenvoudig, zegt burgemeester van Zemst Veerle Gerings. We hebben dat natuurlijk al eens bekeken, maar u mag niet vergeten dat die waterweg ook dient als ruimingstrook voor het water eronder. En hoe meer barrières we er tussen plaatsen, hoe moeilijker ook dat uh, weer uh, wordt. Dus we kunnen ook niet zomaar sluiten. bijvoorbeeld relingen gaan zetten. Ook dat moet ernstig bekeken worden, zodat de functie van de waterweg nog kan blijven plaatsvinden. In Wommersom bij Linter trekt zaterdag een rouwstoet... door de gemeente om Ranim te herdenken. Dat is het meisje van drie dat maandagavond om het leven kwam... bij een ongeval aan de kinderopvang. Op de route zullen witte lintjes hangen en fakkels staan... om het pad te verlichten. De ouders van Ranim wandelen mee. In de school van het meisje ligt een rouwregister ook. Een meisje uit een aarschotse school is gistermiddag gered... uit rivier De Oerte in La Roche-Nardin. Ze was op uitstap met haar school en tijdens de kajakken... Het fout. Een kajak met daarin twee kinderen sloeg om. Een kind kon zelf aan de kant geraken, maar het andere meisje moest zich vastklampen aan een verhoging in het midden van de rivier. Een volwassenen wou het meisje helpen, maar kwam zelf vast te zitten. Verschillende duikers van de reddingszone Luxemburg kwamen ter plaatse. Het meisje werd met lichte onderkoeling overgebracht naar het ziekenhuis. In Halle wordt er nu al voorbereiding getroffen voor het Giacinte-festival in het Hallerbos. Vanaf half april staan de Jacinten daarin bloei, dat lokt altijd een massavolk. Vorig jaar kwamen daar meer dan 60.000 mensen naar het blauwe bloementapijt kijken. Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt werkt Natuur en Bos samen met de stad Halle, zegt Jeroen de Nagel van Natuur en Bos. We vragen aan de mensen om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken. De stad Halle legt in de piekweekend shuttlebussen in en verhuurt ook gratis fietsen en die vertrekken aan het station. En natuurlijk, de stad Halle voorziet ook ook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 We krijgen een bewolkte dag vandaag met buien maxima rond de 14 graden in het Hageland en 15 à 16 graden in het Pajottenland. Er kunnen ook hevige rukwinden zijn van 50 à 60 kilometer per uur. De volgende dagen ook veel regen en dat met temperaturen rond de 10 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel, dat kan je de hele dag vinden in de app van VRT Nieuws. Natte donderdagochtend haaio toch hier in de provincie ja, Antwerpen. Hoe is het in de rest van de Hier de en daar. Ja, het valt. Oh ja, het is een drukke spits, maar nog geen rampen, hoor. De Naar Antwerpen even kijken. E17, 20 minuten file rijden vanaf Haasdonk. Uh, vanuit de Kempen wel heel veel aanschuiven, hoor. Drie kwartier tot 50 minuten ben je kwijt op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. En dan op de A12 moet je ook opletten voor een defecte vrachtwagen in Wilrijk. Daar staat een kwartier file. Het is ook uh, zeer druk op de Antwerpse richting Gent met een half uur vertraging van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy Tunnel. En dan naar Brussel hebben we vertragingen van zo'n 20 minuten vooral tussen Tieltwingen en Holsbeek op de E314 ook. Bij Halle op de E429 naar uh, Brussel is het uh, zeer druk, dus 20 minuten aanschuiven daar. De andere files zijn maximaal een kwartier lang en dat is op de gebruikelijke plaatsen dus geen verrassingen daar. Wel een verrassing op de binnenring rond Brussel daar ben je een half uur aan het aanschuiven van Groot bijgaar. Tot Wemmel. Dat komt uh, door een ongeval. De linkerrijstrook is dicht. En dan uh, nog twee andere problemen. Die zien we op de N16 naar Willebroek aan de Scheldebrug in Temsen. Daar is de linkerrijstrook dicht door werkzaamheden. Een half uur ben je daar kwijt als je dus vanuit de richting Sint-Niklaas komt. En in West-Vlaanderen is er een ongeval gebeurd op de expressweg tussen Wielsbeke en Ingelmunster. Die is in beide richtingen versperd. Je kan omrijden via het centrum van Oosterhozebeken. Miguel Wielsbeke stel je voor dat dat zou bestaan? Ik zou heel mooi zijn. Zeg lieve mensen, als er nog uh, volk wil bijkomen hier in Zandhoven om Pommelien Thijs te zien, het zal een beetje duwen worden. Het is hier zo ontzettend gezellig druk en een beetje nat ook. Maar nee, je weet niet het... Niet te veel duwen, hè? Nee, nee, nee. nee. Het is geen slecht weer. het dichter bij elkaar schuiven. Het is dat. Straks Pommelien Thijs, live bij ons hier. Komt goed door. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2.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 And fight to break of dawn Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Wish it wasn't so. Save tonight Find the break Don't Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break Eagle Eye Cherry, goedemorgen, zeg. Save tonight. Het is prachtig hoor, het is 39 over 7, moet ongeveer 21 voor 8 zijn dan. Radio 2. Een hart voor de provincie Antwerpen. Goedemorgen. Morgen, morgen. Tuurlijk wel, jongens en meisjes en alles daartussen. Hoe gezellig. De app van Radio 2 zet hem een beetje luider, zet je TV op 1. Want het is net gestopt met regen, dat is geen toeval. Want Pommelien Thijs is er. Pommelien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dames en heren, Pommelien Thijs. Vooral, je bent al, je bent al dagen uh, mensen gek aan het maken met je berichten op sociale media. Van ik heb groot nieuws, ik heb groot nieuws. Eindelijk mocht het eruit gisteren. Wat had je te vertellen, Pommelien? Ja, ik heb gisteren de datum van mijn album aangekondigd. Mijn eerste album, Per Ongeluk. Per Ongeluk? Ja, het heet Per Ongeluk. Het heet Per ongeluk. Het was even een misverstand. Jij dacht dat ik het per Ongeluk had, ja. um, had vrijgegeven? En ik zei vanochtend, oei, heeft ze per ongeluk gezegd in je album? Nee, nee, het heet per ongeluk. Nee, het heet per ongeluk. O, ongewone. Aha, wanneer, ja, de hypothetische datum, wanneer wordt het geboren, het album? Het wordt 23 juni geboren. 23 juni, Oh, dat is nog even. Ja, maar dat is gelijktijdig met de drie shows in de Roma. Dus 22, 23 en 29 sta ik daar. Uh, dus dat is wel heel spannend om meteen dat Full-on-album uh, daar live te brengen. We Straks. tellen mee af naar de bevalling van uh, per Ongeluk. Je <laughs> bent ook net terug uit Nederland. Hoe goed kennen ze jou daar intussen? Oh, daar ben ik, ben ik heel erg uh, van verschoten eigenlijk, want, want ik deed daar iemand zijn voorprogramma. Dus ik dacht, ja, we gaan eens we gaan zien. Uh, maar dat was eigenlijk echt een dik feest. En, en ik schrok er heel erg van, van hoeveel dat de mensen daar toch. Uh, meezongen van, van mijn nummers. Ja, Ze was, kenden die nummers ook gewoon. Dat was echt heel, heel bizar. Om ook zo een ongewoon met... De... Ongewoon! <laughs> ja, is dat door... Ja, want met Jaap eh, heb, je, heb je samen gezongen. Heeft ja. daar daarmee te maken, denk je? Goh, dat, maar... dat zal zeker wel een, uh, een, een reden zijn. Um, maar het fijne is ook dat heel veel van de muziek nu online gaat. En dat je dus ook wel makkelijker mensen bereikt die misschien in Nederland zitten. Zo goed bezig. En je bent zelf van de provincie Antwerpen opgegroeid in Lier. Klopt. Ouders wonen in Kessel. Als we even terugkijken... Wat heet de kleine Pommelien in de buurt hier? Vooral veel fietsen eigenlijk. Wat? Ja, maar altijd omdat de, de, mijn vriendinnetjes woonden dan altijd in, in Lier. En dan, dus ik ben hier heel veel in verschillende steden op, op weg gegaan naar, naar vrienden en vriendinnen met de fiets. Oké, okay, met de fiets. Je klinkt als een heel braaf meisje, maar neem ons even mee. Uh, zijn er dingen die je toen gedaan hebt, toen je iets jonger was, die de ouders niet weten, dat ze nu misschien wel mogen weten? Ah, mijn ouders zijn hier vandaag, dus ik heb zo niet per se een specifieke behoefte om daar hier te aan... klappen. <lacht> Dat, dat valt eigenlijk dat wel lawaai, mee. horen die dat. Ja, ja, voilà. Iedereen heeft een klein geheimje voor de ouders. Nee, het valt eigenlijk wel goed mee. Ik was niet een, een, een grote, grote puber. Nee, nee hè? Nee. Lijkt me zo niet. Een kleine buur. Een kleine buur. <laughs> Elke muzikale gast die we al gehad hebben... heeft iets of wat ge gezegd of gedaan in zijn dialect. Jij? Ja, ik, mijn, mijn moeder is een leerkracht Nederlands. Dus ik Och. ben eigenlijk zeer dialectloos opgevoed. Is dat echt zo iemand die ook heel streng was en met de zweep... als je dan toch maar ja. een kleine ouw of ui verkeerd uitsprak? Nee, nee, maar ik heb nooit gehoord thuis. Dus ik kan het ook niet echt heel hard overpakken. Dus het, het, het dialect dat ik heb, dat is van, van vrienden en... en, en ja. Streekgenoten, laat ik ja. het zo zeggen. Je klinkt universeel, dus dat is ook weer. Goed <laughs> voor de carrière. Blijf even bij ons, zometeen gaat ze spelen. Ja. Haar nieuwe single trouwens, die wil je horen en zien. Zet de televisie op. We, we Kind of dream that can't be so. We were right, till we Built a home and watched it burn. Moet Bij ons nog altijd gehoord en ziet de Antwerpse artiesten Pommelien Thijs uit de buurt van Zandhoven. Hoe ver woont je hier vandaan, Pommelin? Uh, 15 minuutjes met de auto, 45 minuten fietsen, maar ik ben met de auto, ja. Je fietst heel veel. <laughs> ja, de ouders die, die zijn hier intussen ook, die zaten blijkbaar in een koor in, in Zandhoven. Ja, klopt, klopt. Heb je daar je, je, je zanggenen dan van? Uh, absoluut, ik ben wel van een heel muzikaal gezin. En uh, koren zijn er altijd wel een heel groot, uh, groot deel van geweest. Mm -hmm. ik, ik vind dat heel fijn, uh, ja, die meer stemmigheden en... Uh, en nu vrijdag je vooral die, die nieuwe single... die je zo meteen gaat spelen, hypothetisch... het gaat over iets dat we allemaal hebben. Vertel eens. Goh, het gaat vooral over... Uh, ja, als je iemand leert kennen... of, of, of er is een situatie waarvan je eigenlijk beseft... Dit hoeft er eventjes niet bij. Um, dit is gewoon wel, wel intens. Laat ik het even hypothetisch houden. Laat ik het even op een afstand houden. Geef eens een voorbeeld. Goh, ja, dat, kan, dat kan van alles zijn. Dat kan een relatie zijn dat je denkt... Mm, nog, eventjes, nog eventjes beter gewoon hier rustig uh, op, op, op mezelf focussen. Wanneer was de laatste keer dat jij zoiets voor had? Goh, Los van relaties. Zo zon, zon, vier maanden geleden of zo. En maak dat eens concreet... Wat rond de tijd ongeveer dat dit nummer geschreven werd, denk ik. Oké, okay, waarschijnlijk. Uh, ja, dus, uh, autobiografisch. We kunnen ons eigen verhalen ervan maken, dat is helemaal mooi. Goed, um, toch nog even, want jij gaat ook acteren. Je bent binnenkort te zien in Knokken Of. Ja. Knokke Of, het gaat over jongeren die aan een tweede verblijf zitten in, in Knokken. Wat wordt dat voor iets? Dat wordt heel heftig. Dat wordt echt een totaal andere uh, sfeer dan een Like Me. Mm -hmm. Dat wordt echt, uh, ja, een, een pakje duisterder en, en een heel intense reeks. Uh, maar het gaat wel echt uh, heel erg spannend zijn Je moet kiezen, acteren of zingen Ik moet gelukkig niet kiezen uh, ja, je, hypothetisch Maar hypothetisch gezien, als ik moest kiezen Ik sterf vandaag om te zingen, dan zeg ik natuurlijk zingen Oké, okay, dan gaan we dat ook gewoon lekker doen Jij mag naar het podium gaan Het is daar aan de overkant, je kan het ook gewoon zien in de app van Radio 3. Omlin Thijs gaat zo meteen optreden Maar we gaan eerst nog even naar uh, Naar Kim Die is in de massa Want het is echt een massa hier in Zandhoven Kim, waar sta je? Ik ben je even kwijt. Ja, wel, ik zit in het hart van het hart van de provincie Antwerpen. Ik sta hier vol, volop tussen allemaal warme mensen. Maar ik sta vooral naast Malena. En Malena is een gigantische Camille fan. <lacht> ja, helemaal. Het <lacht> is niet waar, hè? Nee, nee, nee. Um, gewoon pommelien. Pommelien. Je bent een gigantische pommelien fan. Waarom? Vertel. Waarom moet iedereen fan zijn van pommelien? Ja, dus ik heb Pommelien leren kennen met um, Like me. En mijn zus was eigenlijk vooral fan. En dan zette hij dat zo op en dan was dat keihard mezingen natuurlijk. En dan ben ik daar ook zo helemaal in uh, geraken in die haar muziek. En dan op TikTok, hoe leuk dat hij zo haar eigen kostuums maakt en zo, dat hij bezig is met de natuur en alles. Dat is gewoon een heel leuk voorbeeld voor de jeugd om naar, allez, om naar te kijken en zo. Ze is kei kunstig, ze is creatief. Ze zingt mega goed, ze maakt leuke liedjes. Dat is gewoon een geweldig persoon. Wat een ode aan Pommelin Thijs. Moest je van ver komen? Um, nee, van Pul. Dus dat is zo tien minuutjes rijden of zo. Je hebt nog iemand meegebracht? Dat is Julius, jouw broer. Ja. Is hij onder lichte dwang mee of is hij ook een beetje fan van Pommelin Thijs? Um, ja, ik, hij kan wel goed meezingen. Ja, zo heel luid. Ik denk dat hij het niet gaat toegeven, maar ik denk dat hij ziek en wel echt een grote fan is. Ben je stiekem fan, Julius? Ja. Ja, hij is een beetje cool, maar laten we eerlijk zijn. Die Pommelin Thijs ja, gaat zo dadelijk gewoon rocken. Dus Peter, kan je even checken of ze bijna klaar staat? Ze staat klaar. Ik zie haar staan in de achtergrond al. Lieve mensen, maak ik nu al een groot en warm applaus voor de one and only Pommelin Thijs. Goeiemorgen, over. Het is nieuwe single van Pommelin Thijzen. Na acht uur, natuurlijk in een live scene. Dus kom nog gewoon gezellig langs. Er zijn nog croissants. Hallo, met al dat volk, zijn die nog niet op? Het is hier heel druk. Ik stond net bij een kindje, rook heel lekker. Dus ik denk dat er nog zijn. Hij had een croissant op. je stond bij een kindje en dat rook heel lekker. Nee, het liep allemaal even door elkaar. Want die Pommelin, die maakt mij helemaal in de war. Schiprook, wake up in the morning,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 I Ja, sowieso een hele, hele mooie ochtend. Ja, dat, dat gekke nieuws van. Uh, alleen gekke nieuws, ja, het is een beetje spijtig nieuws natuurlijk van Wiltura. Het is intussen ook bevestigd, allemaal. Hij, uh, ja, hij stopt ermee met optreden. Het is wel alleen met optreden alleen. Dus waarschijnlijk gaat hij wel nog nieuwe muziek maken. Het zal heel tof zijn. ...toch nog een lichtpuntje in het huis lezen. Klein, Klein lichtpuntje. Ja, intussen ook een berichtje binnengekregen van, uh, van Sandy... Dat is, uh, ...dat is de dochter van Wiltura... ...die zegt... ...we gaan voorlopig niet reageren op het artikel in de krant... De ...kwestie van het allemaal niet groter maken dan het is... ...hij wordt 83 jaar en gaat gewoon niet meer optreden. Binnenkort gaan we wel nog iets lanceren... ...van Wil zelf uit. Misschien gaat hij gewoon wel acteren met Tom Waas. Ja, het kan allemaal. Het, het zou allemaal nog kunnen. Wat zou Wiltura nog allemaal kunnen doen, zijn? Hij is nog maar 83. Tuinieren. hè? Als er nu iets is dat ik Wildura niet aangeef, dat is een tuinier. Volgens mij is dat geen tuinier. Kaarten. Misschien, mag een, een radioshow bij Radio 2, zou ik fantastisch vinden. Een radioshow bij Radio 2. Het zou zomaar kunnen allemaal. Goedemorgen. Horta, Horta, voeltaal. Voel de 10% korting op ons tuinassortiment meteen in uw portefeuille. Ah. Nog tot en met zaterdag bij Horta.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 Lotto wordt 45 en dat vieren we met een jaar vol verrassingen. Om te beginnen trakteren we bij elke trekking in april op 45 winnaars van 10.000 euro bovenop de jackpot. Let's have a ball. Lotto, maar het kan. En we hebben hem gevonden vooral ook, de Vlaamse burgemeester met alpaka's. En Pommelin die gaat ons live spelen hier in Zandhoven, zonder alpaka's. Elke dag, voor weer. Het is exact 8 uur. Veertig eens met Schema Sai Sai. Goedemorgen. De meeste mensen rijden nog altijd te snel in een zone 30. En heel wat mensen hebben het wachten over pakjes en klusjesdiensten. 8 op de 10 bestuurders in ons land rijden te snel in een zone 30, bijvoorbeeld in het centrum van een gemeente of rond scholen. Dat blijkt uit metingen van het Verkeersinstituut Vias op meer dan 200 plaatsen. Bij de vorige editie in 2015 reden er nog 9 op de 10 mensen te snel, dus het is wel al iets verbeterd, zegt Stef Willems van Vias. Dat is een daling ten opzichte van eerdere metingen, maar dat blijft natuurlijk ja, ontzettend hoog. Hè. Die zones 30 ja, die worden natuurlijk op veel plaatsen aangelegd Daar uh, waar dat er mogelijke conflicten zijn met fietsers en voetgangers. En die zijn er net ingericht om ervoor te zorgen dat die zich veiliger in het verkeer kunnen begeven. Dus het blijft superbelangrijk dat mensen zeker daar de snelheid uh, gaan respecteren. Vorig jaar heeft de ombudsdienst voor consumenten 14.000 klachten binnengekregen. Die gingen over pakjes die te laat of helemaal niet worden geleverd of beschadigd zijn. En er waren ook veel problemen met bouwbedrijven of klusjesdiensten, zoals bij het onderhoud van een boiler. Sinds de coronacrisis komen er sowieso al veel meer klachten binnen, zegt Pieter Jan de Koning van de ombudsdienst. 14.000 dossiers die wij behandeld hebben, wij vinden dat veel. Nu, in 2019 en daarvoor zouden we dat heel erg veel gevonden hebben. Maar ondertussen is dat al een beetje gewoon geworden, want sinds 2020 hebben wij een enorme stijging van het aantal dossiers gemerkt. Een stijging die gepaard ging met de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen. Maar het aantal dossiers is bij ons sindsdien niet meer gedaald. En straks gaat de inspecteur nog verder praten met Pieter Jan de Koning van de Consumentenombudsdienst. De topministers van de federale regering zitten al sinds gisteravond samen over de begroting. Dat zijn de inkomsten en uitgaven van de regering. Premier De Croo wil het begrotingstekort met 1,8 miljard euro verkleinen. Eén mogelijke manier om dat te doen is door de minimumpensioenen niet verder te verhogen. Dat zou dan 800 miljoen kunnen opleveren. De gesprekken zouden wel muurvast zitten. Maar toch is het wel nog altijd de bedoeling om in de loop van de ochtend een akkoord te vinden. In La Roche-en-Ardennes, in de provincie Luxemburg, is een meisje uit een school uit Aarschot gered uit de rivier De Oerten. Ze was gisterenmiddag tijdens een schooluitstap aan het kajakken toen ze omsloeg. Het meisje had zich dan vastgeklampt aan een verhoging in het midden van de rivier op een erg gevaarlijk punt waar onder water metalen structuren zitten. Maar verschillende duikers hebben haar dan kunnen redden en ze is licht onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Wil Tura stopt met optreden, dat schrijft het laatste nieuws en zijn manager bevestigt het ook. De zanger stond meer dan 60 jaar op het podium en heeft meer dan 10.000 keer opgetreden. Wil Tura, of Arthur Blankaert zoals hij echt heet, is intussen 82 jaar en hij vindt dat het nu tijd is om volop van het leven te genieten. Hij wil wel nog nieuwe muziek maken, vertelt hij in de krant. Paus Franciscus is in Rome plots opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen, maar het zou geen corona zijn. De paus is 86. Het afgelopen jaar zat de paus Franciscus al in een rolstoel door zware chronische kniepijn. En in het volleybal heeft Roeselare gestund in de eerste van twee finale wedstrijden in de CEV-cup. Dat is de tweede Europese beker. Roeselare versloeg in Italië topclub Modena met 0-3. Daardoor volstaat het voor Roeselare om volgende week in het terugmatch twee sets te winnen. Maar de aanvoerder van Roeselare, Matthijs Verhanneman, blijft toch nog wel kalm. Ik denk dat we over de hele wedstrijd de betere ploeg hadden en controle hadden. Maar goed, natuurlijk... Het blijven ongelooflijke topspelers, dus het is afwachten met welke gelaten ze naar het Giervelde komen. Maar alleszins moeten wij ook heel veel vertrouwen hebben en wat we al hebben laten zien. En het is niet de eerste keer vandaag, dus we gaan er vol voor. Als Roeselare het volgende week haalt, dan wordt dat de tweede Europese eindzege voor de club. 21 jaar geleden won Roeselare al eens de toenmalige Top Teams Cup. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peters wil dat de Vlaamse Waterweg zo snel mogelijk maatregelen neemt om te vermijden dat er nog fietsers in de Zenne in Zems belanden. En inwoners uit Vlaamse Brabant die in overstromingsgevoelig gebied wonen kunnen van de provincie een subsidie krijgen om hun huis te beschermen tegen wateroverlast. Een dag vol regen vandaag, Maxima rond 15 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel, hoor je binnen half uur. Problemen op de weg op dit moment, hajo, vertel eens. Uh, drukke voor vanmorgen met uh, op de E17 van Kortrijk naar Gent... ...hebben we een, bijna een half uur vertraging van kruis tot even voor Deinzen. Komt door een aanrijding. Naar Antwerpen moet je rekening houden met vertragingen van uh, ja, toch drie kwartier... ...op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 vanaf Massenhoven. De andere files zijn uh, ook een half uur lang. Dat is zo op de E17 en op de E19 uh, vanuit Breda. De files naar Brussel, daar hebben we vooral problemen op de E429... Bijna drie kwartier geduld oefenen bij Halle. Dat komt door een ongeval. Dat is gebeurd net voor de opritten naar de ring rond Brussel. De andere files rond of naar Brussel zijn ongeveer een half uur lang. Uh, dat is vanaf Aalst bijvoorbeeld. En uh, tussen Tieltwingen en Holsbeek op de E314. Binnenring rond Brussel nog steeds problemen. Daardoor een ongeval in Wemmel op de linkerrijstrook. Je moet rekening houden met een half uur file vanaf Dilbeek intussen. Dan uh, wordt er gewerkt op de N16 naar in Temse aan de Scheldebrug daar. Je moet een half uur geduld oefenen vanaf Sint-Niklaas al. En dan is er op de Limburgse Noord-Zuidverbinding ook flinke drukte van zo'n 20 minuten. En dat is aan de werken in Helchteren. Noord-Brabant, de meest Vlaamse provincie van Nederland. Noord-Brabant, dichter bij jou. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht, Hey, hey, hey. Kapot lachen, Kim. maar echt waar. Lekker druk in Zandhoven hier, heel veel volk. Een stralende Kim van ons, dames en heren. Wat is er? <laughs> een stralende Kim van ons, zeg Amai, Maar ik weet niet, dat niet vaak, die Live. Jouw ja, gooi.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 Yeah, you change my mind. try to break us Well, look at us now Ja, jongens, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, goedemorgen. Op dit moment op het podium in Zandhoven staat Pommelien Thijs. En Pommelien Thijs, die heeft er zin in. Ze staat klaar om live te zingen. Ze begroet nog even, zoals een echte pauze betaamt, haar publiek. Maar ze gaat ook live zingen. Pommelien, het is nog eens aan u. Alhoewel, het zou niet voor nu zijn precies. Ja, het is handtekeningen en foto's. En het lijkt wel een beetje of de Beyoncé van Zandhoven hier. Het is, is mooi om te, te zien teken. allemaal. En oh, intussen heb ik ook de eerste hommel gespot hier in Zandhoven. Ook heel mooi om te zien natuurlijk. Okay. Als Pommering klaar is, dan mag je het volgende liedje zingen. Absoluut, daar ga je. Volg het allemaal in de app van Radio 2. Zilder, zilder. Oh. Tussen dus armen worden armer Ze flossen elke dag Want ze liegen door hun tanden Wie gaf er ooit de touwen Aan de witgelassen handen De consument blijft Consumeren IJsberen blijven IJsberen Als er nog wat ijs ijsvol Verblijft Iedereen kijkt Op naar boven Als er niet naar oor wat blijft er dan nog van overeind? Zilver, zilver, zilver, zilver, zilver. Waar is die zilveren rand? Kinderen vervreten de staten vol gevechten. Oude mannen maken witte. over.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 Maar wij zoeken naar zilver. Dank jullie wel. Zandt is alles goed? Merci om hier te zijn. Jullie zijn me veel Superfijn. Ik vraag me af of jullie de volgende nog kennen. Deze heb ik uh, al lang niet meer live gezongen. Maar als ik dat doe, dan zingen de mensen normaal gezien heel erg luid mee. En ik vraag me af of Zandhoven dat ook kan. Ja, ja, ja. Wat denken jullie Zandhoven? Ja, ja. Gaat dat lukken? Ja, ja, ja. Deze heet Nu wij niet meer praten. nog steeds mee met liedjes van Marco. Tot de buurman klaagt. Rij je nog steeds in die oude vol vol. Ik weet hoe het met je gaat. En of je ooit nog aan het denkt. Ik mis je. Super mooi gezongen, fantastisch gespeeld en een heerlijk publiek. En ja, intussen papieren en handtekeningen en foto's, het houdt niet op. Ik kan even net komen om een, een, een glim van haar op te vangen... want er staan intussen ook mensen achter de tent die het niet hebben kunnen zien. wat hebben kunnen meemaken, zometeen alles op radio2.be. We hebben zometeen ook een eigenaar van Alpaca's en is de baas van Zandhoven. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord... En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Ruben van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er weer, dan zitten we in Leuven is Marleen Merks mijn weekwatcher. En Gers Pardoel die komt live optreden. Radio 2 Weekwatchers. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. Hey, hey, hey. Goedemorgen. morgen. Je donderdag begint. Zeker wel een heel goeiemorgen. Uh, het nieuws is bevestigd tussen Wiltura... die zal niet meer optreden. Dachten we zo van, zitten we hier toch in Zandhoven? Welk liedje van Wiltura moeten we absoluut nog eens spelen... voor pakte 9 uur? Deel dat nu gerust even in de app van Radio 2. Mag een mooie zijn. En dan... Goedemorgen, meneer de burgemeester van Zandhoven. Luc van Hoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Luc van Zandhoven was helemaal feest geweest natuurlijk. Maar kijk, ja. Luc is ook goed. Nog ja. eens een man? Want het gekke is, het gekke, het mooie is... Dat we hebben vooral vrouwelijke burgemeesters gezien de laatste weken. Um, maar u bent nog eens een man. Ja, ja, ja volledig. Ja. Ja, de de ja. laatste keer dat u gekeken heeft waarschijnlijk. Ja, ja. Hoe gaat het met die alpaka's van u? Ah, heel goed. Heel goed. Leg ja. eens uit. Ja, ik heb al jaren, of wij hebben al jaren uh, drie alpaka's. Onze flor... Uh, ons Fien en ons Lien. Hoe oh, beschrijven die eens? Hoe zien die eruit? Ja, wit, ros en zwart. K3 eigenlijk. K3, volledig K3 bij ons in de Hof. Ja. Wat is daar zo leuk aan, aan alpacas? Ah, ten eerste, dat zijn heel lieve beesten. Die, uh, die maken geen lawaai als die content zijn die. Zo van, hmm hm, hm. Hmm. Dus voor de buren is dat ook handig. Hè? Uh, en voor mijn hof zelf ook. Omdat daar fruitbomen in staan. En dan moet ik elke keer mijn gazon afrijden. Dan doen die beestjes dat. dat is dus wel... ook handig. handig? Ja. Gisteren trouwens nog spinazie aan het planten in uw, in uw tuin. Ja, ook. Ja, ja, is, ja. Dat, is dat allemaal niet een beetje te vroeg? Want de ijsheiligen zijn nog niet geweest. Nee, maar dat is voor de tomaten. De ijsheiligen. Is dat? Ja, ja, ja. Meneer de burgemeester is een kenner. We, we, leren ja. el, we leren elke dag iets bij. Oké, okay, jullie weten het. We zitten hier nog steeds in het hart van de provincie Antwerpen-Zandhoven. En als ik een beetje kijk, burgemeester... ...er gaat heel veel jeugd een beetje te laat zijn op school vandaag, denk ik. Dat is niet erg, hè? Kan jij dat regelen? Ja, dat is niet erg. Kijk, Ze krijgen van mij allemaal paar papirken als het nodig is. Hopla. Ah, ja, <laughs> het zijn verkiezingen. Beloofd is beloofd? Ja, ja beloofd is beloofd, ja. maar goed, je bent een fiere burgervader. Verkoop ja. je gemeentenis. Ja, verkopen. Het is niet zo moeilijk als je nu ziet wat hier gebeurt, hè. Uh, dan, is dat, ja, dan is dat verkocht uh, Hoe warm wij, we, Iedere gemeente en iedere burgemeester zal zeggen Wij zijn de beste En schoonsteringen kunt komen wandelen bij ons En fietsen, ja. Ja, dat kunnen wij ons ook Maar ik denk dat wij vooral het verschil maken Dat we een heel warme be, uh, Gemeente zijn we hebben trouwens geen gasboten. De enige in de provincie Antwerpen die geen gasboten hebben, oh? wij, ja, nee, geen gasboten. Wat doen jullie dan lijfstraffen? Lijfstraffen aan de schandpaal en, uh, hey, dus, uh, no. Dat is niet nodig ook niet. Dat is niet nodig. En, en, uh, en dat maakt eigenlijk dat zo warm. En als je bijvoorbeeld ziet deze morgen om vijf uur, met hoeveel volk dat ons medewerkers hier staan, ja. hoe warm dat dat ook is. Het is niet voor niets dat wij als baseline met die glimlach hebben. We hebben een fantastisch team dat elk een moment klaarstaat, we moeten nog maar aan iets denken en dat is er al. En we hebben fantastische woners, dat zie je hier ook. Ze zijn allemaal aan het glimlachen. Het is eigenlijk ja. ook een wereldgemeente, hè? want hier zijn zelfs naar al die warmte, zijn er sheiks die komen kijken. Ja, ja, ja, dat is inderdaad ook al even geleden. Ja. En wat kwamen die hier doen? Ja, we hebben in Pullen het oudste klokje van, de, van Europa. En die sheiks, die waren daarvoor geïnteresseerd en die kwamen het klokje kopen. En we hebben die heel goed, want ik zie uh, Annick hier als algemeen directeur. We hebben die destijds nog mee ontvangen. Ja. Uh, heel het scheepencollege was weg, maar ik was toen nog in een schepen. En we hebben daar de fanfare bij gehaald. Uh, de, de rode loper kwam ook. En en toen bleek dat de, achteraf de schalkse ruiters was met Tom Leenaerts en Bart de Pauw uh, en dat is wel hilarisch geweest. Dus dat Ik herinner was, uh, heel me leuk. die beelden, die waren prachtig. Ja. Jullie hebben dat wel heel goed gedaan, een goede reclame geweest. Zeg maar, burgemeester Luc, ja, nog één vraag. Er was een probleem met de koffiekoeken, want we heel de weken gezegd, er zijn koffiekoeken, maar dat was dus niet. Er waren croissants. Peter, een croissant is even goed een kofferkoek. Ah, oké, okay. ja. deze. En, en uh, we mogen ook ons een beetje anders profileren dan al die andere gemeenten. Dus wij zijn een beetje een uitzondering. Het waren lekker, hè. de bakkers. Ik gebruik ze, ze tot hier. Ja, inderdaad. Dank ook aan de bakkers en uh, aan de mensen uh, van, van de winkelketens die ons daar ook mee geholpen hebben. Het zijn ja. mijn collega's, hè. Ja, en collega's onder andere. Ik wou het, uh, het merk al noemen, maar dat zal misschien niet mogen. Dan. Nee, het is al okay. genoeg Genoeg uh, de laatste keer. Ja, ja, okay, ja. Okay. Dank wel,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 Bellen, ja, Will Tura die stopt met optreden. Ik kan het heel erg vinden, maar hopelijk heb je hem ooit live gezien. Het was zo onwaarschijnlijk indrukwekkend. We spelen een topzong, zo net na het nieuws van half negen. Wordt zo mooi? Eerst nog mas, mas, mas. Dit is Ralf Sanchez. Yeah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 Ja, er zijn kinderen bijgekomen en uh, we zijn kind van onze kwijt. Zo gaat dat altijd natuurlijk. Er was nog een vraagje binnenkomen van Paul Peters die zich afvraagt. Ja, kan je eens uitzoeken wie dat gezegde over de Antwerpse parking ooit heeft uitgevonden? Van wij zijn de stad en de rest is parking. Dat is inderdaad een goede vraag. We hebben gisteren nog Walter gehad, de socioloog. Die zei van ja, heeft te maken historisch tussen de 16e de 17e en de 20e eeuw. Toen ging het heel goed, maar daarna ging het naar beneden bij Antwerpen. Een soort meerderwaardigheidsgevoel, maar die uitdrukking van de parking, is dat jouw schuld? Ja, het is ook wel gewoon zo, dus ja. <laughs> Schema! Maar een grapje, hè. Nee. Ja, maar jij moet er geen <laughs> kont, he? Dus dat is toch dat is ook de parking? Ja, ja, want mensen lachen mij altijd uit dat ik eigenlijk ook parking ben, maar ik voel mij geen parking. Nee, maar voilà. jij, mag, jij mag het is nieuws best. lezen op de parking van Zandhoven zien. Het is exact half negen intussen. Goedemorgen. de zon is op, maar... Goedemorgen, veel mensen rijden te snel en zeker in een zone 30. Daar houden 8 op de 10 bestuurders zich niet aan de snelheidslimiet. Het is wel al iets beter dan in 2015 toen 9 op de 10 te snel reed. En de fans van Wil Tura zijn erg geschrokken wakker geworden vanmorgen... want na meer dan 60 jaar stopt hij met optreden. Hij heeft meer dan 10.000 keer opgetreden... maar nu wil hij het rustiger aandoen en volop van het leven genieten. Zometeen echt een klet van een song van Wil. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lies terrein Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peters, heeft de Vlaamse Waterweg de opdracht gegeven om heel snel maatregelen te nemen om te voorkomen dat er nog fietsers in de Zenne belanden in Zemst. Dat zei ze vanmorgen in de ochtend op Radio 1. Intussen belanden er al drie fietsers in het water. Eén kwam daarbij om het leven. Er moet dringend iets gebeuren, zegt de minister.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 Ook de provincie Vlaams-Brabant belooft om mee te werken aan een veilige fietsnelweg langs de Zinnen. Gedeputeerde Ton de Hanen stelt voor om extra beplanting te plaatsen tussen het jaagbad en het water. In La Roche-on-Ardennes is gisterenmiddag een meisje uit aarschot gered uit de Oerte. Ze was met haar school aan het kajakken toen het fout ging. Een kajak sloeg om, een van de twee kinderen geraakte aan de kant. Het meisje had zich vastgeklampt aan een verhoging in het midden van de rivier. Een volwassene die het meisje wou helpen kwam ook zelf vast te zitten. Verschillende duikers konden beiden uiteindelijk redden. Het meisje uit aarschot werd met een lichte onderkoeling overgebracht naar het ziekenhuis. Inwoners uit Vlaamse Brabant die in overstromingsgevoelig gebied wonen kunnen subsidies krijgen van de provincie om een woning te beschermen tegen wateroverlast. Het gaat om een subsidie van maximum 7.500 euro per woning. Gedeputeerde Bart Neven legt uit wat je met dat geld kan doen. Dat zijn de mensen die meestal elke keer prijs hebben uh, en dus wateroverlast hebben, waar dat er geen afdoende maatregelen gaan zijn dan het water buiten houden uit de woning. Dus we gaan uh, schotten plaatsen aan de deur als ze op vakantie zijn of we gaan verluchtingsgaten omhoog halen zodoende dat langs die verluchtingsgaten de kelder niet onderloopt en zo verder. En schrik niet als je vandaag militairen ziet rondlopen... in Bierbeek en in het Meerdaalwoud. Zij komen van de militaire basis in Bovenchain... en houden vandaag een militaire mars. Het gaat om een groep van zo'n 50 militairen. Ze hebben geen wapens of munitie bij. En dan nog het weer... Een dag vol regen vandaag, ook kans op donderslagen, rukwinden tot 60 à 70 km per uur. Maxima rond 14 graden in het Hageland en 15 à 16 graden in het Pajottenland. De volgende dagen krijgen we nog meer regen, wordt ook gevoeliger frisser en dat met temperaturen rond de 10 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel, dat kan je de hele dag lang vinden in de app van VRT Nieuws. Ja, je hebt de problemen op dit moment. Wel, het is aanschuiven op de E17 naar Frankrijk. Daar is een ongeval gebeurd bij Kortrijk-Zuid. Nog problemen op de E17, maar dan in de andere richting naar Gem. Daar vertraag je een half uur van Waregem tot even voor Deinzen. Daar zijn door een botsing twee rijstroken dicht. En dan, euh, ja, grote problemen bij Temsa aan de Scheldebrug. In de rijrichting van Willebroek, daar is de linkerijstrook dicht door werkzaamheden. En dat levert intussen drie kwartieren vertraging op Maar liefst Vanaf de E17 bij Sint Niklaas. En ja, heel wat mensen rijden ook Kom via het centrum van Temse. Dus daar moet je ook rekening houden met files. Naar Antwerpen dan, daar hebben we vertragingen van zo'n bijna drie kwartier vanaf Haasdonk op de E17. En de andere files zijn ongeveer een half uur lang. Dat is vanaf Brecht op de E19 en verder ook vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Naar Brussel hebben we vertragingen van gemiddeld zo'n 20 tot 25 minuten. Met uitzieters tot een half uur op de E40 vanuit Aalst, dus vanuit Gent. De andere, maar er zijn geen ongevallen gebeurd zie ik dus geen uh, verrassingen daar. De binnenring rond Brussel, een beetje goed nieuws intussen vanuit Wemmel, daar is de er ook uh, weer open na een ongeval. Uh, het verkeer komt weer op gang, maar ondertussen moet je toch nog wel rekening houden met een half uur file van, eigen, van, sorry, van Anderlecht tot Wemmel. En inderdaad, op de buitenring sta je ook een half uur aan te schuiven van Eigenbrakel tot Zaventem. In West-Vlaanderen tot slot zijn er nog steeds problemen door een ongeval op de Expressweg tussen Wielsbeken en Ingelmunster. Die is in beide richtingen dicht, maar je kan wel omrijden via via het centrum van Oosterozenbeke.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 zoveel te vertellen. Goedemorgen, we staan nog altijd live in Zandhoven. Ik zie een jongen met een muts en grote ogen. Is er geen school vandaag? Ah, ja, jawel. Ah, jawel. Oké, okay, dat is goed. Ja. Maar ik zou gewoon even vragen. Maar de burgemeester ging dat regelen, die is nu nu. Wat briefjes aan het schrijven, denk ik. Maar het meeste... Ja, het grootste nieuws van de dag is toch wel dat Wil Tura niet meer zal optreden. Het gaat goed met Wil. Hij heeft zoiets van, ja, ik heb 10.000 keer opgetreden. Het is wel goed geweest. Edith Potto uit Moosleden. Goedemorgen. Goedemorgen. Petra en Kim. Goedemorgen. Wat dacht je toen je het nieuws hoorde, Edith? Ja, Zo'n grote verrassing was dat eigenlijk niet voor mij. Die man heeft een heel mooi parcours afgelegd. Het is wel tijd om even iets anders te doen. Wat was voor jou het hoogtepunt van Wiltura, Edith? De musical, Vergeet Barbara. Ik heb genoten van de eerste bloed tot aan de finale. Ongelooflijk. Eigenlijk was dat ere die ere toekomt. Ja achternoten van Amerika. En vooral die dolle pruiken van Gert Verhoost en James Cook. Ook zeer mooi natuurlijk. Ze waren er ja. prachtig mee. Ja, de... ja. Wow. <laughs> dat is echt heel speciaal. Maar we gaan het spelen het liedje zie. Vergeet Barbara, Edith en voor al die fans van Wiltura. Wie is er nu geen fan van Wiltura? Ja, awel, dat is nu echt een goede vraag. Je kan toch niet die man niet leuk vinden? Ja, kijk. dat We gaan het doen zien voor heel Vlaanderen. Dankjewel, Edith.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 Een meid als Barbara zeg. Ja, hij stopt met optreden. Ja, ik kan het jammer vinden, maar het is wel. Goedemorgen, morgen. Blijft wel wildura natuurlijk de grootste, de grootste die we gehad hebben en die we nog altijd hebben, uiteraard. Zeg, goedemorgen, we staan nog altijd live hier in Zandhoven aan het gemeentehuis. Um, intussen is Pommelien Thijsweg. Het is hier, oh, ik zou willen zeggen, iets rustiger, maar het is eigenlijk niet waar. Het is vol vol volk, de zon op onze kop en een bekend gezicht uit de buurt. Goedemorgen, Tilly uit Thuis. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Lauren Muller, um, als je niet weet wie Tilly is, dat is de zus van dokter Judith. Een beetje een losbol die samen is met Harry, stand um, We gaan even naar een stukje kijken. Ik denk van, van eergisteren, toen je... Ja, er was ergens een gesprek met, uh, met Harry. Enig idee wat, het, uh, wat er aan de hand was? Zullen we eens luisteren? Ja, misschien Dat is zal Oké, we doen even kalm nu. Het heeft geen zin om je te liggen opfokken. Hè? Zolang dat er geen concrete bewijzen zijn, kan de politie ook niks anders doen dan het onderzoek afsluiten. En ondertussen gaan je het leven verder en doen wij verder, oké? Okay? Ja, waarover, waarover ging dat? Ja, uh, Harry is ervan overtuigd dat Chris terug is. Hè? Chris is een oude vriend van hem. Ja, en een beetje een oude rivaal ook, hè? Uh -huh. een gevaarlijk man. Zo gezegd zou hij dood zijn, gestorven in Thailand, maar er komen allemaal hints binnen. En Harry is er dus van overtuigd dat hij terug is. Oh, ik, heb, ik heb ook gezien dat Harry op een bepaald moment een pistool in een kast legt. Ja. Ik vind het allemaal heel gevaarlijk. Het maar is goed, heel gevaarlijk. Ja. Ja. He? Hoe gaat het voor de rest met Tilly in de reeks? Ja, ze maakt zich een beetje zorgen he? over ja. haar echtgenoot. Maar uh, ja, ze probeert toch denk ik er te zijn voor hem... en hem een beetje te rust, gerust te stellen. Ja. Bij dat soort scènes denk ik altijd van... dit gaat niet goed aflopen, dat is met dat pistool gebeuren. Er gaat toch niks met jou gebeuren, hè Lauren? Oei, oei, dat ja. zo van. Dat mag ze natuurlijk niet ja, zeggen, he? maar tegen ons mag je alles zeggen. <laughs> ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven kijken... <laughs> Blijft toch goed zo'n soap hè, man. Dus, ik ga eerlijk zijn, het was even geleden dat ik gekeken heb naar, uh, naar thuis, maar ik keek één keer en ik was weer helemaal mee, ik, dat vind ik zo geweldig aan thuis, Peter jongen, jij kijkt elke avond, je moet, ik kijk naar Stunderliebe dat is iets van ah, cool. Ja, daar kijk maar dat is voor thuis, dus je kan gewoon alles <laughs> Zeg, je bent echt van de streek, Ja. ben je zot van de kempen, ja, waarom gewoon de natuur de mensen um, de rust ook ja, want ik heb ook in Brussel gewoond, ik heb in Antwerpen gewoond en toen voelde ik echt van nee, ik moet terug naar mijn roots Ja, echt campische roots yes. Ja, heel rustig vond ik je niet, we waren allemaal enthousiast hier <laughs> Speel je soms Tilly in het campisch? Uh, nee, alleen ja <laughs> Ik merk wel, nee, soms als ik echt heel goed op mijn gemak ben dan slummert er wel een beetje campisch door en dan moet ik zeggen: Oei, nee, dat was een beetje te kempisch. En hoe klinkt die? Oh, dat heb ik nu nooit. Hoe klinkt die ja. in het kempisch? <laughs> um, ah, het het laatste stukje van Te juist. Ja? Als ze dan zegt van. Uh, uh, en ondertussen ga ik het leven vut, en doe wel een vut. <laughs> hey. Dat klinkt toch kei goed? Ja, vo volgens mij zo, ja. Wat is je favoriete kempische uitdrukking? Uitdrukking? Ja, heb je... ah, wel. En dat is grappig, want dat heb ik nog niet zo lang geleden ontdekt. Iemand zei tegen mij. Ja, sorry, uh, ik heb juist een kapelletje gehad. Een kapelletje gehad? Wat is dat? En ik dacht, ja, wat is dat nu? Ondertussen, uh, onderweg een praatje geslagen met iemand, omdat er allemaal van die kapelletjes zijn. Ah. En dan vroeger was het daar dat de mensen afspraken om een, op een klapje te doen. Een kapelletje ah. hebben? Oh, maar dat is een hele mooie uitdrukking. Goed, hè? Zeg maar Muller, ik kan verkeerd zijn, maar dat klinkt niet heel erg alsof je campische roots hebt. Ja. Dat zijn de Duitsers. Dus ik ben eigenlijk een halve kempenaar. De halve? De andere helft is Duits. Ja. En je mama of je papa? Papa, ja. Ga je soms nog naar Duitsland? Ja, familiebezoeken. Gereed. En je Duits is vlot ook? Ja. Heb je daar nu over nagedacht? Want ja, dat is zo dat opportunist natuurlijk. Duitsland is zoveel groter, Lauren. Ja, is dus dus... ook zoveel meer concurrentie. Ja. Nee, nee, maar ja, dat is sowieso denk ik nog altijd wel een, een droompje. Toch wow. wel? Ja, toch wel. Kan je in Sturm der Lieben gaan spelen? Ja, ja, dat ken ik. Ja. Oh, ja. Dat, dat is toch ook fantastisch. Peter wordt gek nu. <laughs> maar intussen ben je wel echt van hier, van de Kempen. En Lauren Muller, jij hebt, uh, je hebt een volledige straat geadopteerd. Dat moet je eens uitleggen. Ah ja, dus um, in de... De eerste lockdown van 2020, hè, mochten we enkel buiten komen op afstand. Um, en dan heb ik mijn vriendin zijn we beginnen wandelen en ondertussen um, wel beginnen oprapen, omdat we dachten dan doen we ook iets nuttig. Mm -hmm. En bleek dat we dus een straat konden adopteren om die dan eigenlijk uh, proper te houden. Dus voilà. Afstand dat is de bedoeling? Ja. Oké, okay. en hoeveel keer doe je dat per dag dan? Per dag? Nee. nee. Um, nu is dat wel even geleden om, om, ja, het waren dan korte dagen en de vriendin is van de, de uitleg, dus mocht niet. Van ja, van de uitleg, dat is waar, dat is waar. Maar dus nu, nee, um, proberen toch één of twee keer in de maand te gaan. Ja. Ja. Ja. Maar kijk, acteurs die straten adopteren, het zou meer moeten gebeuren... Dat op zijn proper mensen. Ik heb dat graag. Ja. Zijn acteurs proper mensen? Ja. Ja, ja. maar ja. ja, degene die ik ken toch, s Morgens tussen zes en negen op Radio 2. Proper op haar eigen, hè. Jij bent echt heel proper, hè. Ja. Ja, dat moet misschien eens gezegd worden, want zeg. je zegt altijd van mij dat ik zo extreem smetvrees heb, maar jij bent dubbel zo erg... Wie zegt dat? Ja, jij hebt het mij van het weekend gezegd. Gij... Nee, mijn man heeft dat gezegd. Ook, ja. <grijgelijk> zeg maar, dank je wel, Laure Muller. Dus um, Tilly blijft voorlopig leven. Voorlopig wel, ja. danser, Kim. Ik vind dat jij hele rare bewegingen maakt, maar dat mag. Nee, nee. Michael Jackson deed dat, ik niet. Hè? Nee, nee, maar je doet ze vlotjes na. Je bent echt een danser, hè? Oh, dat. Jongens, dat. Goed, je kan het allemaal volgen bij ons in de app van Radio 2 of live bij ons op 1, e natuurlijk. Ja, Zandhoven, daar zitten we in het geografische hart van de provincie Antwerpen. En wie is daar nog? En Margot van de regio die gaat elke donderdag naar vijf verrassende plaatsen of mensen in jouw streek. Wat een weken, wat een weken. En nu zie je en hoor je haar in de app. Want ze staat bij een geit die koffiekoek heet. Dat moet je ze allemaal uitleggen. Of zijn, zijn dat geiten? Het zijn geen geiten. Nee, het zijn alpacas oh. intussen. Ja. Uh, de koffiekok, de geit heb ik daar net al ontmoet, maar ik heb nu een uh, innige band opgebouwd met Izo uh, Isolde, de alpaca en met Ernie. De alpaca, die kan hier allemaal komen zien in uh, Dierenweelde. Dat is een heel coole plek in uh, Ravels, waar je kinderfeestjes kan organiseren, schooluitstappen kan doen. Uh, maar je kan hier vooral komen chillen tussen de dieren. Maaike, dat is hier fantastisch. Dankjewel. Ja, en je kunt er inderdaad komen chillen tussen de dieren. Um, het chillen tussen de dieren, ik vergelijk daar een beetje met naar de wellness gaan. En dan kunnen je ook kiezen van ik ga in het brubbelbaat eh, gaan ontspannen of in de sauna of in een infrarood. En hier kun jij komen kiezen of dat jij tussen de alpaca's gaat chillen of in, uh, bij, de, bij de geiten of bij de varkentjes. Ja, en dat is kei goed voor je mentaal welzijn? Ja, absoluut. Het is, het is ook wetenschappelijk bewezen dat dieren uw gelukshormoon doen stijgen en uw stressniveau doen dalen. Ja, ik, ik begrijp het helemaal, want ondertussen zit Isolde hier uh, korreltjes uit monden te eten. Ik, ik was in het begin een beetje bang dat die alpakken zouden spuwen, die alpakken, maar voorlopig is dat nog niet gebeurd. Nee, spuwen dat doen ze vooral uit ongenoegen. Het is nu niet dat, dat onze alpakas boos of, of, of zo zijn. Um, wat ze kunnen dat wel doen met eten, hè. Dus als, ze, als ze boos worden omdat de ene het eten van de andere afpakt, maar deze spuwen niet zo snel. Alpaka's over het algemeen spuwen niet zo snel en ze gaan ook niet echt gericht gaan spuwen. Dat is meer om naar elkaar toe voor te waarschuwen. Oké, okay, dus uh. het is niet op mij persoonlijk dan? Nee, je mag dat nooit persoonlijk pakken. Nee, nee. <lacht> uh, het toffe hier is, dat uh, ik heb daarnet al gezegd, dat je hebt uh, koffiekoek uh, het geitje, maar er zijn hier nog heel wat dieren met gekke namen, uh, de kip bijvoorbeeld. Ja, onze kip, Allee, we, hebben, we hebben verschillende kippen, maar één kip is, is een speciale kip en dat is Piet Mouyal. Die loopt hier vrij op de boerderij en die komt altijd kijken wat we aan het doen zijn en die komt zijn eigen echt wel moeien. Die kan ook voor de raam gaan staan en kijken van wat zijn jullie aan het doen en, en die volgt u heel de tijd. Hij ja, heeft zijn wel. naam niet gestolen en de varkens zien en Marja. Ja, ja ons varkentjes hebben Sien en Maria genoemd, uh, in de hoop dat ze het proper houden. Hè? Ja. En is dat zo? Ja, jawel. Op zich mogen we niet klagen. Ze vroeten niet zoveel, dus uh, ze doen het goed. Ja. ja, en jij doet het ook echt goed, want dit is uw droom, hè, die dierenwerelde. Jij wil echt het geluk van de boerderij met iedereen delen. Ja, jawel, we wonen hier op een fantastische plaats. Het is hier heel mooi, midden in de natuur van Wilde, tussen geweldige dieren. Ja, we zijn mega gelukkig dat we wij, dat wij dit hebben. En het is toch fantastisch als je dat geluk kunt delen. Hè? Er is toch niks mooier dan dat. Nee, dat is helemaal waar. Ik weet niet of jullie dit horen, Peter en Kim, maar er zit de, de, de, de alpaca die zit te knagen in mijn hand ik vind het super plezant dit is echt al een eerste leuke verrassende stop van vandaag dus dat belooft alleen maar voor vandaag als je zo meteen een Margot met één hand ziet dan weet je dat het onze Margot van de regio is natuurlijk <laughs> mooi om te zien Ik kan haar heel de hele dag volgen nog op Radio 2 alpaca's dus heb je gaat... een probleem met ja. alpacas? Nee, met alpacas niet, maar ik, ik vind dat een heel moeilijk woord. Ik heb heel lang gedacht <laughs> dat dat al al was. <laughs> ik was. Al zo'n jaar geleden of zo. Je hebt... nee? <laughs> maar dat is toch een moeilijk woord en het gaat al heel de dag over alpacas. Ça va, hoor, alpaca. En het is geen, maar heel veel mensen kennen dat ik waarschijnlijk. Ik zeg het toch al heel de dag juist, maar je als kind, ik vond dat een moeilijk woord. Dat goed. Maar kijk, nu kan je ze ook zien bij ons. Ze staan er nog altijd mama vreten uit die handen van Margot. Zeg, we zitten in de provincie Antwerpen en dan moesten we toch even Bobby aan schoepen er ook bij halen. Zie ik de lichtjes ja. van de schelden, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Mm.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 Zo heel veel lied vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk. Je weet wel, mijn schat, dat ik veel van je hou. Dat hoef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 ik heb Bobby aan Schoepen ooit nog... Nee, ik kan zo niet, niet fluiten als die mens. Ik heb hem ooit nog live bezig gezien trouwens. Die, ja, die trad op in Bobby Aland zelf. En dan deed hij bijvoorbeeld ook een, een locomotief na. Ja, die man die kon de gekste dingen. morgen Een hart voor de provincie Antwerpen. Tuurlijk wel. Ja, Zandhoven, daar zaten we vandaag. Nog een heel nog een minuutje ongeveer. Heb je nog een vlag gezien in jouw Antwerpse provincie, stad of gemeente? Deel nog snel morgen een nieuwe kans om een weekendje weg te winnen. Ja. Dus dan kan jij naar een weg naar de regio buiten Antwerpen en het wordt gewoon heel erg tof. Waar het ook mooi is natuurlijk. Hè. Overal is het mooi. Of heb je mooie plekjes? Nog twee keer slapen, dan is er Back to the 80s, 90s en 00s En morgen een live concertje van Silver bij ons gewoon in de studio. Dat is dan in Brussel bij Radio 2. Dus zeker luisteren. Zometeen de inspecteur. Die gaat weer inspecteren. Dat kan die. kan die. Als de beste. Ja, het gaat over de consumenten. Dus als je nog een vraag hebt voor de inspecteur, deel ze nu in de app van Radio 2. Zeg heel veel plezier met Sven. Als het geen juist, is, is het nee. Wat is consent voor jullie? Vind jij het moeilijk om jouw grenzen aan te geven? Soms wel. We leren hoe simpel consent is. Vragen om iemand te kussen is zogezegd niet stoer. Paap. Fakda, dit is de Go Bekijk de nieuwe afleveringen van Fakda via de app van VRT Max. Elke dag voor Radio 2. Een dagje uit met het hele gezin. Meubelijk kiezen voor een nieuw begin. Jong heeft alles voor de interieur. We hebben jong heren. Er helemaal thuis Het is altijd lente in de ogen van de heilend vastgoedconsulente Het is altijd lente in de ogen van de heilend vastgoedconsulente Voor de cliënten van de consulente is het al.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 Wienerberger heeft altijd de geschikte dakpan of baksteen. Kom langs in onze vernieuwde showroom in Londerzeel. Laat je ook digitaal inspireren en ontvang een geschenkbond voor je droomhuis. Wienerberger. Zoveel karakters, zoveel bouwstenen. Ja, ik en hey. Wat zullen jij aan het doen? Chillen. Zonder mij of wat? Mm -hmm. Ik zit bij O'Green. Ik ben een nieuw tuinmeubilair aan het uitproberen. Gelicht bij O'Green dus. <laughs> ja, zalig. Kom dan. nee, ik moet koken. Allee, er zijn hier barbecue-demonstraties. Een klaartje kava, gratis kasseltje. Nee, kom aan. Geniet van speciale Acties en demonstraties tijdens onze tuindagen van 1 en 2 april bij O Green Ekeren, Zwijndrecht, sint katalijnen Waver en Ole. je bent er helemaal thuis. Ik heb de consumentenombudsdienst te gast.